Ze zijn binnen de mannen, Koen en Sander. Hallo. Hi Giel. Welkom in mijn radioprogramma. Ja. Ik ben een beetje moe hoor. Ja, ja ik heb niet zo lekker slapen. Oh, god. Ja. Uh, dus weer zit er goed in, heel goed. 1 over 4, hier is het nieuws met Bartje aan kunnen. Goedemiddag, Rotzooi met alcoholsloot aangepakt. NOS OS om 3. Eerst blazen en dan pas rijden. Wie een alcoholslot heeft, is het verplicht. 32 drankrijders zijn hun rijbewijs kwijt, omdat ze fraudeerden met het systeem. Ze lieten iemand die niet had gedronken blazen om hun auto te starten... en koppelde het apparaat vervolgens los tijdens het rijden. En dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Tijdens het rijden zal hij nog een aantal keer om een blaastest vragen. Maar dat gebeurt niet als je de auto stilzet... En het apparaat loskoppelt. Nou, je ziet, de antwoord is los. Dan kun je wegrijden zonder opnieuw te hoeven blazen. Ja, het werkt gewoon niet, natuurlijk. En uh, dat is wel kwalijk voor een uh, apparaat dat de verkeersveiligheid eigenlijk moet bevorderen. De 32 zijn gepakt omdat het apparaat wel opslaat dat er mee gerotsoord is. Inmiddels is ook de software aangepast. Wie het slot ontkoppelt, krijgt nu zo'n harde pieptoon te horen tijdens het rijden. Dat je wel moet stoppen, zegt het CBR, die de alcoholsloot ook uitdeelt. Bij Nederlandse kranten zijn gruwelijke foto's... van de vermoorde Ingrid Visser en Lodewijk Severijn te koop aangeboden. Het gaat om twaalf politiefoto's die zijn gemaakt... kort nadat de lichamen werden gevonden. Ook het politiedossier is te koop voor duizend euro. In Spanje kreeg een Nederlandse correspondent... van een aantal regionale kranten de foto's aangeboden. Eén Spaans televisiestation zou de foto's hebben gekocht. Volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn... verdwenen vorig jaar mei in de Spaanse stad Murcia. Ze zijn vermoedelijk vermoord vanwege een zakelijke ruzie. Drugsgebruik, dat is er verboden. Net zoals wildplassen en wildkamperen. En politieagenten zijn er gewend hard op te treden. Voor supporters die naar het WK in Brazilië gaan... heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken... een boekje met do's en don'ts uitgebracht. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Brazilië... is vooral criminaliteit een groot probleem. Medewerkers hebben wel bij een stoplicht gehad... dat dan uh, tegen het raam wordt getikt... en dat uh, het jasje opzij wordt geschoven. Er zit dan een pistool onder. En dan is het de vraag van geef je uh, je mobiele telefoon af. Geef af wat je hebt. Doe vooral niks uh, onverwachts of zo. Want ja, er gebeuren vervelende dingen. En dat, dat, dat wil je niet. Je moet boetes ook nooit meteen betalen daar. Wat nog meer erg onverstandig is om te doen in Brazilië... straks tijdens dat WK, dat staat op onze site kijk nog het weer. De zon is er op veel plekken weer. Behalve in Limburg, waar het nog steeds regent. Later ook daar droog bij zo'n 14 graden. Vannacht een graad of 3. Morgen een kleine kans op regen. En dan wordt het zo'n 15 graden. Dan was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen de Koen en Sander Show. ANBB ah, verkeersinformatie. Er is vandaag de hand op de Moordijkbrug vanuit Breda naar Rotterdam. Op de brug is een aantal voegovergangen kapot. Een aantal auto's hebben een lekke band opgelopen. Er zijn twee rijstroken dicht. Er staat vijf kilometer vanaf knooppunt Zonzeel. En de reparatie gaat nog wel anderhalf uur duren. Daardoor loopt het ook vast op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Beknoopend Klaverpolder twee kilometer. En in de regio Rotterdam een ongeluk op de A20 naar de Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Kleinpolderplein staat drie kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Raskaartjes, zegeltjes, wincodes. Wat denk je zelf? Kom gewoon tanken bij Tango. Dan maak je elke dag in mei kans om verrast te worden... met een jaar gratis tanken. Tango. Iedereen goedkoper tanken. Het laat me toch niet los. Als iemand je een drankje aanbiedt, hoef je toch niet gelijk te gaan trouwen? Dat hoeft met een mobiel abonnement niet anders te zijn. Bij Ziggo Mobiel hoef je je niet vast te leggen... en ben je flexibel met een maandcontract. Dat vinden we wel zo eerlijk. Mobiel zoals het hoort...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 Rock the microphone, <laughs> carry on with the freestyler. I got the throw on and go on. You know, I got the flow on. Select us on the radio, play us because we're friendly Ozone. But that's not also ozone. Let there be a less impression You carry protection When your heart Go on like selling Dion Come on chameleon hey, Straight from the top of a dome As Gisterochtend heeft Giel zich opgesloten in de 3FM-studio. Inmiddels heeft hij twee keer een kwartier geslapen. En ook Willem-Alexander slaapt zo min mogelijk. Hij kan zich het moment dat hij de radio heeft uitgezet dan ook niet meer herinneren. Ja, dat is natuurlijk heel lastig om echt een, een moment aan te geven. Want als het echt één moment zou zijn, dan zou het veel makkelijker zijn... te zeggen van, dan stop je ermee. En hier is hij, Samen met Koen en Sander gaat hij nu uur 35 in. Giel! Ja, de, de Koen en sanders Show. Jongens. Applaus. Applaus. Applaus. Applaus, Applaus. Applaus voor iedereen. Oh, het is godsonder zie ik echt maar het is echt lekker weer ook eigenlijk. Het is prachtig weer. Okay. Ja. Nee, praat mij even bij. Kijk, nee, het is buiten een graadje of 22. Het ja. begon vanochtend wat grijzer. Oh, maar het zonnetje ja, ja. net zoals brieven en piepte er dan toch doorheen. Zo is het. Ja. Hé hey, jongens, is het. Eh, bedoel, ja, kijk, voor mij is het raar, ik zit natuurlijk een hele vage trip, maar ik zie jullie dan ook weer binnenkomen. Ik denk dit. Ja, bedoel gisteren was het raar, maar nu blijkt het, dit, dit dus gewoon de nieuwe manier te zijn voor jullie even een week. Ja, het, ja, het nou moet, ja, als dan los ligt, houden we dit nog wel vaak op. Daar uh, geloof vast, ik geen reed van. Geen ik, er eh, nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nog maar vijf minuten later dan normaal. Ja. <laughs> Met jou, want, ja. Ja, ook, ja, Je hebt natuurlijk ook al 33 uur niet gegeten. Jawel. Al <laughs> nou, ben ik wel dus heel weinig aan het eten, dat vind ik ook wel prima. Want ja. dan heb je ook gewoon een beetje dat hongerige, dat jagerige. Weet je wel, als je gewoon veel eet, dan ja. kan je wel weer een beetje uitbouwen. Dan ja. kak je ook in. Dus uh, nee, dus, ik het zeker niet teveel. Dan, nee. dan kun je de commercschoten afzeggen. Ja, als jij een commercschoten geregeld hebt, dan zou ik hem wat mij betreft afzeggen. Heb jij nu ook echt het idee dat je aan uur 35 bezig bent? Of gaat de tijd voor jou voor je gevoel sneller? Of langzamer? Uh, 35, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja, ik denk, ja, nee, dat, het ziet is, is is het heel uh, nog uh, fris ja. en fruitig uit. Ja, en. maar ik denk ook wel rustig. Omdat ik toen. Ja, hallo, 35 ja, is nog niks, hè? Nee, maar je kan toch, je bent al een goed eind op weg. Het is een zesde nu. Ja. Yo, volgende nou, week zit je, ja. je gewoon weer thuis hoor. Een beetje ja. ja. Maar, ja. maar, maar wat, heb je, wat vind je tot nu toe het moeilijkste? Oh. Mm, ja, dat weet ik niet echt. Oh, dat, uh, ja. Nee. Nee? Nee. Het is niet iets waarvan je denkt, oké, okay, nou, dat, dat gaat de komende 190 uur nog wel tegenstaan. Doel jij op iets? Nee, ja, ik zit nee, ook, nee. Ik nee. zit even heel diep na te denken. Maar nee, maar dat is alleen maar goed. als je niks weet is het alleen maar goed. Nee. Nee. nee. Nou. Nee, ja, over staat wel je bril al 34 uur scheen. Ja, ja, ik. God, hebt, hoor, met gisteren ja, Ik zag het gisteren al. Ik denk, moet ik even vergeten niet te zeggen. Okay, ik pak ook andere brillen bij, me, ik heb mijn hele. hele Echt waar? Ja, ik heb mijn hele koffer meegenomen. Is dat een hè? Nee helemaal ja, niet. God, jezus Christus. Maar ik wil het gewoon over jullie hebben, jongens. Ja, Gaan nou, ja. Het niet over mij hebben. Want ik wil gewoon weten wat jullie dan vandaag gebeleefd ja, vandaag hebben. Geen ene fut beleefd. Nee, was ik al bang voor. Ik heb alleen maar radio geluisterd. Echt, nee. Ja, nee, ja, serieus, ja, Ja, serieus. Ja. ja, af en toe een webcammetje gekeken. Ja. ja. En denk je, ze bril staat scheef. <laughs> maar verder, ja, nee, ik, het is gewoon... Het, het, we, we moeten... We komen graag hierheen. En toch de ochtend en de middag... We hebben toch contact over We zijn toch met jou bezig. Ja, dat vind ik ook lief. En er is ook voor vanmiddag weer een gast, ja zeker. Laten we nog allemaal beginnen. Als jullie niet over jullie zelf hebben praten. En dit zit er vandaag niet in de Koen en Show. Ja. Ja, vandaag niet in de Koen en Show. Giel Beelen gaat goed qua wereldrecord radio maken. Hij heeft er nu 34 uur op zitten. En dat is al een uur langer dan dat hij ooit bij de Kano heeft gewerkt. Uh, Feyenoord gaat, naast het voetbal, meer nevenactiviteiten op zich nemen. Zo stort de club zich onder meer op naschoolse opvang... en het kweken van groenten en fruit. Dus dan krijg je geen woorden, maar dadels. <lacht> en uh, Pierre Gardner is dit weekend lid geworden van de 50PLUS-partij. Ja. Volgens mij smokt hij toch zo'n uh, centimetertje 44. En dit zit er vandaag wel in de Koen Sanders Show. Ja, gast, dus begrijp ja, uh, ik? Gast, ik zeg even niet wie, maar we hebben weer iemand voor je geregeld. Ja, oh, oké. Okay. We uh, geven kaartjes weg voor Ed Shirin. En? Ja, recordpogingen. Ja, dat vind ik leuk. Ja, oh, ja. Recordpogingen van mensen die zich aangemeld hebben... die hier iets in de studio gaan doen, of... Uh... Uh, die gaan we bellen. Oké. Okay. Gaan ze bellen. Nou, zo is het. Lachen. Kortom. Allemaal. Is weer feest en jou lijkt tot 7 uur wensen. Is dit echt? Ja, dat is gewoon uniek. Thank you. Super crazy Turbo Top Hit van deze week. En uh, dat begrijp ik ook wel. Het is. She said, he said. Ja, leuk liedje hè. Echt. Dus jij hebt dit liedje tot Super Crazy Turbo Top in gebommen? Nee, nee, nee. Dat zou oh. ik nooit doen. Oh, oh, dat zou waarom ik... zou je ja, om dat nooit doen? Dat, dat, dat heb ik vanochtend ook tegen Kees Mayfield. Ik vind het heel veel kutte muziek. Ik vind oh. het geen ge, weet ge, aan. Nou, oh, dat zeg je ook wel. Ja, gewoon. dat zeg ik ja. ook gewoon, ja. That makes three of us. Ja. <laughs> Goed. Uh, ja, ik vind het leuk, want het is de week uh, van het record radio ja. maken Maar het, uh, het, is, het leek mij leuk om het gewoon wat breder te trekken. En toevallig zijn er ook echt daadwerkelijk mensen bezig met echt een wereldrecord. Core? Maar dat, ja. is, dat is ook een beetje jouw uh, doel, toch? Van, nou ja, van, ik, jij bent hiermee bezig, maar ja. laat iedereen met een record bezig zijn. En dan, maar dan bedoel ik eigenlijk helemaal niet zo'n record... wat in zo'n boek moet, hoor. Uh, maar gewoon meer uh, dat je je eigen grenzen... gewoon, uh, nou, dat je, wat, wat je wil bereiken. Hm. Dat je gewoon uh, nou, ja, ja. mensen die uh, echt niet uh, willen nagelbijten... maar dat doen, alcohol, blowen, Precies, wel doen, alcoholblowen. Precies, ik ga acht dagen alcoholvrij en, ja. en, en gezond ja, eten. Ja, gewoon even ja. uh, om dat kan. Ja. Ja. En, ja. en even gezegd, we moeten worden... Heb je een recordpoging? Ga dan even naar uh, 3Vampus en, en dan kan je het laten weten. En dan kan je eigenlijk... Gilles steunen. Ja, dat vind ik heel ja. leuk om te horen. Ik moet zeggen, ik heb ook wel een paar mensen gehad die dan toch echt uh, ja, in, een, na één dag al moesten opgeven, die gewoon zo aan de chocola waren of nagelbijten. Dat, ja, ja. Nou, dat kan, maar dat probeert gewoon weer. Hou jij de rekening mee dat jij misschien ook moet opgeven? Ja, dat moet wel. ik eerlijk zeggen. Ja, echt? Ja, nou ja niet dat ik ervoor ga. Ik, bedoel, ik vind het niet echt een optie, maar ja... Ik ben... Maar wat, wat is het punt waarop jij zegt, oké, okay, tot hier en niet verder? Ja, ik denk dat ik dat punt dus dan ook niet meer dat weet. Dat moeten andere mensen tegen moet echt... Ja. Uh... Okay. Maar ja. ik heb wel tegen mensen gezegd, ja, als het echt gewoon te slecht wordt en zo... Ja, dat is voor niemand leuk natuurlijk. Nee. Maar... Dus dit is het moment, begrijp ik. Nee. <laughs> ja, we willen hem allebei niet maken. Nee, ik doe met je mee, Giel. Ik ga vanaf nu ook acht dagen een record vestigen. Oké, okay, wat ga je doen dan? Praten als ja. een robot. Oh, god. <laughs> nou, uh, laten we even gaan naar mensen die wel echt leuke dingen aan het doen zijn. Natasja bijvoorbeeld. Natasja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En jij bent echt voor wel echt het, het wereldrecord als in dat boek, denk ik ook, of niet? Ja, ja, dat is uiteindelijk wel onze bedoeling. We willen heel graag in het kindersboek of gekers komen, inderdaad. Met wat, wat, wat houdt jouw record in? <laughs> uh, met wat? Uh, wij zijn bezig met de Vechtdal Vistafette. En daarmee hebben we een, uh, een wereldrecordpoging. En dan willen we zoveel mogelijk vissers aan één rivier. Oké, okay, dat laatste versnodding. Maar je begon, begon heel snel dat ik echt dacht, wat wil je, nou? Oh, sorry. Nee, maar niet de... De... We zijn bezig met de Vechtdal Vistafette. De oh, Vechtdal oh, ja. Stafettes. Ik ben dol op visten. Ja, dat is uh, denk je, Ja, hè? De dat is maar goed, de, de wereldrecordpoging is dus uh, zoveel mogelijk vissers aan één rivier. Oh. dat vecht. is te zien bij uh, Meiden van een landhart. Sorry, Kan iemand wijzen? Nee, dit komt niet meer goed. En wanneer gaat het ah. gebeuren, Natasja? Dat gaat gebeuren op zaterdag 31 mei. Ja, ja, ik maar vind het, ja sorry Natas. Ik, maar, ja, ik, Misschien moet je toch een andere naam dan vis kiezen. <lacht> ja, Het lijkt echt een beetje de aandacht af. Ik snap alle goede bedoelingen en ik hoop van harte dat er 100.000 mensen komen vissen. Maar als je het vistafette noemt... <lacht> dan wordt... Ja, dan schiet het misschien eens een beetje Ja, dan zijn er toch hele andere mensen daar. Uh, weet je, het gaat zo naar wijting ruiken. Hé <lacht> hey maar, Natasja. Laat ik, ja. laat ik even een serieuze vraag stellen. Ja, dat ja, ja. is juist. Ja. Want uh, jij bent wel degelijk bezig met de grote uitdaging. Maar hoeveel vissers verwachten jullie daar aan de kade dan? Ja, nou we, we hopen natuurlijk op heel veel. We, we ja. gaan in elk geval inzetten op uh, tussen de 500 en de 1000 vissers. Ja. Uh, maar goed, meer kunnen er altijd nog bij, want de vechten uh, is uh, tussen de Duitse grens en Zwolle, dus het uh, ja, is een totale lengte light. van 60 kilometer, dus ja. we kunnen er, heel uh, veel, uh, ja. kunnen er heel veel kwijt. Ja. En, en, en wanneer heb je het record als, als, als al die mensen er zijn, of moeten ze ook allemaal echte vis vangen? Nee hoor, het record is echt als de mensen aan de aan vecht zitten Maar is er al een record? Is er iets wat je moet verbreken? <laughs> nee, dat is eigenlijk wel het, misschien het leuke. Nee, op dit moment is daar nog geen record voor. Er is dus nog nooit iemand nou. die dat heeft geprobeerd. Nul af gefeliciteerd, hè? Ja, ja. ja. ja. Als je daar met je drie zit, fantastisch. Hé, <hijen> ja, je hebt in ieder geval twee mensen nodig. <hijen> ja. ah, dat is leuk. Ja. Ach, uh, we gaan ook nog even iemand anders. Dit is meer in de categorie van, dit is helemaal niet voor de Kindersboek of Tenminste, Anne, dat lijkt me niet. Nee, Anne-Klaassen, 19 ja. jaar, uit Den Haag. En die wil gewoon even deze week iets bereiken. Wat? Ja. Nou, ik wil niet klagen. Oké. Okay. Maar dat betekent dat je normaal gesproken heel veel ja, klagen. Dat denk ik eigenlijk ook, ja. Nou, als ik een dag uh, lang uitslaap, dan uh, moet het lukken, maar... Oh. oh. Jij bent zeg maar vijf dagen per maand niet zagrijnig. Nou, ik ben uh, niet echt zagrijnig, maar... Uh... Oh, ik hoor het ook een beetje. Ja, ja. <laughs> maar, maar en, en waar klaag je dan? Ik bedoel, waar klaag jij graag over? Uh, school. Ja, wat is er dan Voornamen. zo... Wat is er met school dan? Ja, nou, nu met eindexamens bijvoorbeeld. Uh, Even voor zijn. mijn idee, Anne. Ben je al begonnen met deze uitdaging? Ja. Oh, Oké, okay. nee, dan gaat hij lekker. <laughs> je begint lekker. Dus <laughs> ja. Gaat lekker, hè? Nee. <laughs> Eindexamens. Ja. Hoe ging die eindexamens? Ja. Goed? Alles gaat oh, heel goed? Oh, alles, okay. gaat, alles gaat goed ineens. Hey, was, uh, hoe voel je het weer van het weekend? <lacht> met al die regen. Ja. Oh, echt fantastisch. Ja. ja, en dat we tweede zijn geworden, hoe voel je dat? Ook mooi. Beter dan derde. Nee, maar gaat het je moeilijk af? Man? heb je al echt een moment gehad dat je eigenlijk dacht van ja, sorry, uh, ik heb het eigenlijk gewoon niet gehaald, want ik zit toch weer te klagen gisteravond een beetje, maar ik heb het toch vol kunnen houden. Oké, nou Toch is het denk ik wel goed hoor. Ja, ik vind het heel goed hoor. Iedereen, een beetje azijn zeiken doet nee, iedereen. Uh, uh, ja. <lacht> Gezondheid poepie. Dankjewel Pop. <lacht> um, ja. En is dit ook Anne, ik weet niet, want ik vind ook dat veel mensen het uh, doen in hun sociale, ik bedoel in hun social media leven, ik bedoel niet ja. echt in hun sociale ja. leven, maar gewoon dat ik denk van ja, het maakt mij niet uit hoor, ik lach erom. Maar uh, heb jij dat ook op Facebook Anne, dat je dan eigenlijk alleen maar berichtjes plaatst met dingen die je slecht vindt? Want er zijn echt mensen, als je dan in hun historie kijkt, ik denk oké, okay, dat is blijkbaar, dat is blijkbaar hun reden om Facebook of Twitter ja. of iets te nemen. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Meer, meer thuis en echt vrienden. Jij vindt Facebook eigenlijk sowieso niks aan. <laughs> dat nee, dat gedoe dat was allemaal. Ja. <laughs> ja. Heb jij je, hebt je Facebook Oh <laughs> uh, Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Hé, hey, en wat nou als Duitsland, als Duitsland weer kampioen wordt? Hartstikke Mooi, leuk. <laughs> <laughs> Oké, okay, Anne, hou dit vast. Ik ga je denk ik ergens een willekeurige nacht bellen. Ja. En dan even kijken hoe de vibe is. Moet vrolijk Maar opnemen. ik vind het echt een ja, hele wat, leuke. Ja. ja. En heb je zelf ook dus iets in deze categorie, of iets heel anders... maar in ieder geval wat je dit, uh, nee, deze week als doel hebt... ga naar de site. 3fm.nl ja. Slash record. I don't know, John. Addicted to you. <laughs> Ik ben weg. Okay. Hoi. Ja. En Giel um, verlaat nu uh, de studio. Ja, half vijf ja jongen. Ik ben het overwerken al. Hier yep. twintig. Ja, hij moet even langs het toilet. Lekker slapen, jongen. Doei. Nee, het is niet dat hij er nu al mee ophoudt. We grapten er net wel over, maar uh, hij mag een powernapje doen. Net als gisteren. De tijd is iets anders. Gisteren was dat uh, vijf uur. En nu dus half vijf en over een kwartiertje... Dan is hij terug en heeft hij dus echt waar geslapen. Dat ja, is... en dan gaat hij 15 minuten gewoon... Nu gaat hij 15 minuten slapen. Ja. Wow. Dat kunnen wij dan ook volgen op een schermpje. Kunnen we dan precies hartslag volgen en alles. En dan zien we ook of die daadwerkelijk slaapt. Ongelooflijk. Wij gaan natuurlijk gewoon door. Jazeker. Met de headlines, het nieuws. Bartjan, jan Nou, op mannen. Wie zijn naam googelt is niet altijd even gelukkig met de resultaten. Ik kom zelf altijd weer foto's van mezelf tegen in een jurk. Dank daarvoor, Koen Zwijnenberg. Ooit gemaakt tijdens een item voor jullie programma. Een Spanjaard wilde van dit soort zoekresultaten af. Maar Google weigerde dat. Via de rechter lukt het wel. En dat betekent dat Google nu voor iedereen mogelijk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 Het is ook goed voor de bouwsector. En dat levert ook weer geld op aan belastingen voor de overheid. En dan de eindexamenscholieren. Die kunnen heel even uitblazen. Dag 2 van de examen zit erop. Het VMBO boven zich over beeldende vakken. En NASC 2. HAVO maakte Nederlands en VWO. Deed examen in scheikunde en TH-Tex. En over dat de laatste examen was veel te doen. Ze veel te lang zijn voor de tijd die je ervoor kreeg. Bij het LAX werd het tot nu toe ruim 10.000 keer geklaagd. En dit appje kregen wij zojuist binnen. Hoi, met Lisa. Ik heb uh, net mijn examen... Mijn beeldende vakken gehad op mijn uh, middelbare school in Alsmeer en het ging op zich best goed allemaal. Alleen zat mijn lokaal aan een vijver en in die vijver zaten allemaal kikkers. Dus ja, ik hoorde de hele tijd kwak, kwak. Dus ik hoop dat het goed is gegaan, maar ik heb er wel een goed gevoel over. Ja, je komt van alles tegen in nou de een Serieuze samen? klacht. Het is een serieuze klacht. Ja, dit soort dingen krijgen die mensen bij het laks. dus gewoon binnen. Ja, ik en moet en wel zeggen, zeggen, duizend keer per dag. Ik moet wel zeggen, ik vind het heel goed hoor dat laks er is. Ja. Maar er is meer aandacht voor het laks. dan voor ja. de. Voor de Examen zelf. Precies. Want ja, dit is ja. natuurlijk een, een klacht van niks. Ja, een kikkertje op de nee, grond, dan word je alleen maar rustig ja, van. Ja. Ten eerste, bij mij weten kwaken kikkers alleen maar s'nachts, toch? Verdomd! Nou, Misschien was het een hele donkere vijf. Nee, maar kikkers doen nee, toch altijd. Zo, ja, die s'nachts ja, kwaken. Dat zou je die, zeggen. Die, ja. Dus de, die komen alleen s'nachts. erbij. Dus volgens mij liefde. En het is inderdaad. Als je met z'n tienduizenden tegelijk afspreekt, we gaan klagen. Dan gaat het cijfer of de, de, de, de moeilijkheidsgraad altijd iets ja, naar beneden. Dan toch? wordt het gewogen of de klacht ja. ook wel relevant is. Ik denk dat een klacht over kikkers wat dat betreft niet heel veel verschil nee, maakt. Ja, is toch lekker relaxed. Je zit gewoon een examen te maken. Een flesje punica voor je neus. <lacht> afweg, maar kikkers in je hoor. Ja. Dankjewel, NEE. Graag gedaan. We gaan naar het verkeer. Het is volgens mij Kees Kwaks bij de ANW. Dat klopt, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Problemen op da 16 vanuit Breda naar Rotterdam. Er hebben een aantal auto's hun banden kapot gereden op de Moerdijkbrug. Oh. Er is een voegovergang kapot. En dan blijft er een scherp randje over. En als je daar overheen rijdt en onder een ongunstige hok... Ja, dan zou die wel eens kunnen, kunnen scheuren, die band. Dat is gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Die voegrepen en die overgang moet worden gerepareerd. Dat gaat zeker nog een uur duren. Er staat 8 kilometer file achter vanaf klopend zon... Leuk nou, op de A17 gaat het niet echt geweldig. Tussen Roosendaal en Dordrecht. Daar sta je vast voor knopen Klaverpolder 5 kilometer. Ga je onderweg naar Rotterdam. Dan kun je bij het omrijden vanaf knopen Zonsheel, Dan rijden via Waalwijk en Gorkum. Bij Rotterdam is het mogelijk gebeurd op de A20. Vanaf Gouden naar Hoek van Holland. 5 kilometer vanaf knopen Tebrechtse Plein tot Spaanse Polder. En daar is de rechte rijstrook dicht. 3FM Presents. Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran komt naar Nederland om uh, met Giels uh, woorden te spreken in de kabelcubus. <laughs> ja! De Stickerdome, 3 november 2014. Ja, het is ongelooflijk hard gegaan de laatste twee jaar met Ed Sheeran. Het is ook doorgebroken met die ongelooflijke mooie single, die 18, wereldwijd een hit. En sindsdien ja, staat er geen maat meer op de man. Iedereen wil met hem samenwerken, of het nou Pharrell is of Taylor Swift of noem maar op. En uh, deze hedendaagse troubadour met zijn gitaar trekt de hele wereld over en doet dus 3 november Amsterdam aan. En daar moet je eigenlijk wel bij zijn. In de Ziggo Dome, 3 ja. Presents Ed Sheeran. Twee kaarten liggen hier voor je klaar. Maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. Ja, uh, ik ga het niet al te moeilijk maken. Oh. Ik ga uh, bekende singles en bekende platen... en bekende liedjes van Ed Sheeran hier opnoemen. Eén uh, is echter geen liedje van Ed Sheeran. En aan jou de taak... Uh, de vreemde eend uit in de bijt te vinden. De E-team. Drunk. Wake me up. Small bump. Lego house. You need me, I don't need you. I see a fire. Kiss me. Karnemelk en give me love. Oké. Okay. Dat zijn ze. Nou, en, eentje is niet van Ed Sheeran. Maar welke is dat? Als je denkt te weten of je wil een gokje wagen, want het is wel een lastige, ja. kan me voorstellen. Moet je nu sms'en naar 3333 of sturen een gratis appje via de app op je smartphone? Voor 53% Ad Sheeran. Hier zijn Nee, hey Giel, maar die slaapt op dit moment, hè. Gooi je handen in de lucht. Hij mag toch, toch zeker 7,5 minuut. Lekker uitslapen, hoor. Goede liefde, goede radio. Goede radio, ik ga de, en de In de coole zandershow. I want you to know that I'm happy for you.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 I tell you. Precies, kwart voor vijf. Wat een fijne trek is dit, jongens. Godverdomme, ja? ja, echt. Het is echt een groeitje. Uh, het is uh, Toverlo, of uh, weet ik hoe ik het zeg. Uh, Toverlo, love to. Maar dan de klinkers omgekeerd. En het is een waanzinnige trek. En Hepisarabt uh, Sabotage, die doet daar natuurlijk ook al mee. Even kijken, jullie hebben de uh, prijsvraag uh, ja. gehad. moet echt even landen, jongens. Uh, ja, je, oh, maar je cool. bent Voor ons gevoel, je bent er twee plaatjes uit geweest. Ja. ja? Maar jij bent echt, echt helemaal van de wereld geweest, even. Hè? Ja. Ja, ik ben echt... Even, ja, gewoon even, even, ja. Je hebt 13 minuten geslapen. Ik weet dat als je zo'n middag dat je doet, dan ga je enorm dromen. Ja. Nou, Had je dat, dat niet? Ja, maar ik weet dus niet meer waarom, maar precies wel dat. wat als je denkt, uh, ja, ja, precies... Allright. 3FM presents. Ed Sheeran. Maar we gaan nu de opgave doen of hebben we. Nee, nodig? nee. We gaan alweer. Het antwoord de opgave is geweest. Oké. Okay. En uh, we gaan op zoek naar een antwoord. Dus we gaan iemand bellen. We gaan iemand bellen oh. en hopelijk blij maken. Dat was een pittige geel. Oké. Okay. We staan onbekend dat wij nog wel eens slappe, uh, makkelijke prijsvragen hebben. Maar dit is nee, echt een hele moeilijke: Coronak. Nou, dat is precies dus voor je antwoord. Hij het Ja, Nee! nee. Je meent het niet! Wat een Luc. Eh, Luc, nou, Lukke Luc, zeg maar gewoon hoor. Ja. Lukke goedemiddag. Ja, Hoi. goedemiddag. Wil je er misschien nog heel even over nadenken, Luc? <laughs> over je ogen? Over het anders? Ja. ja maar even nou, voor mij die idee, Luc. Uh, Ik heb het niet meegekregen. Waar kon jij het kiezen dan? <laughs> Uh, nou allemaal titels, dus ik zat, uh, ik zit uh, allemaal op een de auto, dus ik zat allemaal aan het sms'en en aan het troepelen van welk moet ik opnoemen. Oh, top. En toen op een gegeven moment kwam het verlossende antwoord, wat jij nu juist ook genoemd hebt. Volgens mij is het antwoord Karnemelrik. Ja. Ja ja. Ja ja, het ja, ja? is gewoon goed man! wordt ja, yes! Ja, dat betekent, ja, is wel goed Eh, wie neem je mee Luc? Ik neem een vriendin Aukje mee. Oké, okay. nou dat is wel zo leuk. Is het een vriendin of je vriendin? Dat doe je bij je vriendin. dit is mijn vriendin. Ja, al Axel uh, al al Dus We al gaan al. lekker een avondje genieten. Leuk man, top. Het doet nog even, maar je, jij en zij kan zich erop vreugden. 3 november dus, dan zit je daar. We hebben er zin in. We okay. hebben er zin in. Thanks man, fijne middag. Hey, succes, heel goedjes. Dus. En dit is Ed Sheeran met carnemelk. Slade in the lost on the side, I've been sad with you for most of the night.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 A blaze I saw flames From the side Of the stage And the fire Brigade Comes in A car.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 Come and set the tone If you feel the falling, won't you let me know? Oh. Voor vijf is het, mag ik gokken jongens, wie, wat, hoe, de gast? Tuurlijk, of de, ja, ja, ja. ja, altijd. Ja. Uh, is het een man? Ja. ja. Oh, ik dacht nou, na een de leeuw gewoon uh, een uh, chick. Uh, okay. is, ben je er nu al aan toe? Ja? Nee, onzin. Nee, nee. <laughs> dat is wat, dat was een beetje stoerderij, mijnerzijds. Uh, je twee vragen stellen. Je mag nog twee vragen stellen. Ja. gepassioneerde jongens is het wel. Gepassioneerd, ja, ja, dat vind ik zo een dooddoener. Maar goed, uh, dat is wel leuk om te weten. Uh, muziek? Ja. Ja. Mm. En uh, ja, God, nog één vraag dan. Um, heel vaak bij mij s ochtends geweest? Nee. Oh, dus niet uh, niet. Uh, nou, het is. Nou, geen, heel geen, vaak geen, nee. uh, geen uh, Kensington of ja, dat is natuurlijk nee, dan nee, niet goed. Nee, maar... nee, nee, nee, nee. Maar het is muziek, het muziek maar het is ook. Het is ook... Uh, het is ook een musical. Het is ook uh, musical. Danny ja, de Munk. Het is wel nee. een idol. Danny de Munk. En oh. jouw lijf. Ja nu ga je het verklappen. Nee jongen. Jawel jongen. Ja, ja. Ja. ja met je gepassioneerde idol. Ja maar <laughs> ja, gepassioneerde heet, is hij echt... nog niks. Ja, Heeft hij een bril verdomme je weet het. Ja, nou, nou, dan ga ik naar huis. Ga okay. ja, jij? heb je naar huis, Tim? Hoezo? Dus dat toch, even, is toch geen verrassing meer. Nou ja, dat is zich toch verheugen op je Dat is toch heel je geeft aan iemand en die zegt wat zal zij, zegt oh nieuw barbecue. Ja, vlak voor dat uitgepakt is. Dat is wel. is een overband. <laughs> ja, als ik jarig ben, wil ik altijd weten wat ik krijg, want dan kan ik me erop verheugen. Dat is zo zeker. Dat niet vlak, vlak voor aanvang. Ik begon ook vragen te stellen. Dat was ook. Ja, veel Ja, dat is niet helemaal. Sorry. Nou, muziek dan maar weer mensen. Hey! Passenger, Hearts on Fire. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die. You feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why.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 I. Mooi. Twee vrienden naar elkaar, hè? Want Ed Sheeran en Mikey Mike Passenger, zij gaan goed. You all. Hm. Hearts on Fire is de nieuwe single. Uh, Bo Bosban, die jullie eventjes bedankt. Mega, mega, mega bedankt uh, voor die toverlo. Dat is echt, dat, dat precies, dat, dat, dat sluit ik me aan. En ik vind het heel mooi, uh, Charlotte Grop die doet een op... Eppertje. Een op eppertje. Oh. Ja goed, als je wel al leest dan is het heel leuk. En dat is zo lekker gehad. En uh, nou ja, dat. Dus Jamai, dit is uh, geen geintje begrijp ik. Die, die komt echt leuk. Ja, ik, ik kan niet zeggen. Nee. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou ja. Maar het zou zomaar de ja, zo jamai kunnen zo... zijn. Ja. Ja, Oké. Okay. Nou dat. En komt eraan met Barjaan Kullen. Listen. Watch share. 3fm.nl. 3FM. Er is iets met mijn Citroën Berlingo. Oh? Nou, de cassettespeler hapert. Soms hoor. De Citroën Berlingo. Al 18 jaar goedgekeurd door de vakman. Behalve dan door Teun van Teun Tegenwoordig met multifunctionele cabine met drie zitplaatsen, comfortabele vering en USB-aansluiting voor uw favoriete muziek. U heeft al een Citroën Berlingo vanaf 9990 euro en 0% rente. Citroën, creatieve technologie.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 Energierekening verlagen? Met isolatie van Veenstra bespaart u tot 30% op uw rekening... en heeft u een koel huis in de zomer en een warm huis in de winter. Isolatiespecialist Veenstra heeft een groot aanbod en zorgt voor veilige installatie. Kijk snel op Veenstra.com Kia, official partner van de FIFA World Cup 2014, presenteert een unieke WK-selectie.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 Ik heb Pluggers Music en een speciaal muziekfilter. Klinkt super en beschermt goed. Hé, hey, probeer maar. Pluggers oordopjes. Your ears love us. Nu ook bij Kruidvat. Opstap in de Kia Rio World Cup Edition... met voordeel tot 3200 euro. Kijk op Kia.com. Kia, 7 jaar garantie dankzij pure kwaliteit. Vanavond in Je Zal Het Maar Hebben. Ik ben Remco. Ik heb corneadystofie en de ziekte van Bechtereff. Daardoor zie ik slecht...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 je dag af met het adwk ontbijt Dat is vijf weken lang de nummer één sportkrant van Nederland op de mat, de unieke WK-wekker-app, en elke dag de extra digitale WK-editie. Ook op zondag. Het adwk ontbijt Nu in de winkel of bestel direct op ad.nl. AD maakt sterk. Ik heb helemaal geen zin om te koken vanavond. Jij? Nou, dan gaan we toch lekker een pizzaatje eten. Oh ja. We Weet je doen. nog dat ongelooflijk leuke teentje? Waar? In Toscane. Ja? Kom. Met zijn krachtige prestaties en zijn soepele rij-eigenschappen... is de nieuwe Mitsubishi Outlander de voordeligste zevenzitter van Nederland. Met standaardautomaat, de Outlander. Nu vanaf 29.990 euro. Mitsubishi Motors, al 40 jaar in Nederland. Let op, het ADWK-ombeid bevat ongezouten columns van Hugo Borst... en Willem van Hanegem. Goedemiddag. Het is... Uh... Dat kon eens anders joh. Met Giel. Hey. Hi. Hi. hi. Oh. Ik vind je het leuk? Ja, ik vind het heel ja. leuk. Ik, ik moet zeggen, jullie uh, hebben een leuk programma om te doen. Ja, Dankjewel. Dank ja. ja. Het is leuk om naar te luisteren. Hoor ja. jij doet. Ja. Ja. Oh, in godsnaam. Uh, laten we iets nieuws gaan doen. Want het is hoog tijd. Voor Bart Jan Kunnen. Goedemiddag, Veil in metrostations. Gevaarlijk. NOS op 3. De gezondheid van metroreizigers in Amsterdam loopt gevaar. Daarvoor waarschuwt vervoersbedrijf GVB. Als de staking van schoonmakers niet snel wordt beëindigd... vormt de vervuiling binnenkort een serieuze bedreiging, zeggen ze. Voedselresten, rotten en frisse lucht is een luxe die je niet overal in de metro hebt. Ook komt er ongedierte af op de zooi. Stationsmedewerkers ruimen zelf troep op dat een direct gevaar voor de gezondheid vormt. Denk aan bloed, urine, braaksel en glas. De schoonmakers voeren sinds maart actie en eisen meer loon. Het is billenknijpen voor verschillende jonge voetballers. die op trainingskamp met het Nederlands elftal zijn in Hoenderlo. Vanavond horen ze wie er allemaal in de selectie zitten voor het WK in Brazilië. Van Robin van Persie en Arjen Robben weten we al zeker dat ze erbij zijn. Van de rest horen we het rond 9 uur. De voetballers zelf horen het vlak daarvoor, zegt sportcollega Tom Egbers. Er was vanochtend hier een training. Vanavond is er dan nog één. Na afloop van die training, waar wij niet bij mogen zijn. dat zal zijn rond 8 uur, gaan de spelers eten. Dan zullen zij te horen krijgen of ze bij de groep mogen blijven, dan wel naar huis huis moeten gaan. Dan gaan de spelers vervolgens allemaal weg hier. Dan hebben ze een vrije dag en dan pikken ze de draad donderdag weer op voor de vriendschappelijke wedstrijd, de testwedstrijd. Hele belangrijke tegen Ecuador. Probeer je, je fiets maar eens te parkeren bij het station. Vooral in de steden is dat nog altijd een groot probleem. Is niks nieuws. Maar het duurt nogal lang voordat er een oplossing is. Er is wel geld en er worden wel plannen gemaakt. Maar dat gaat volgens de Fietsersbond allemaal veel te traag. Onze verslaggever merkt dat ook in Zwolle. Het staat wel vol, ja. Wel hadden het tussenproppen. Tussenproppen? Ja. Is dat daar illegaal of niet? Ja, het hoort volgens mij niet. Er was geen plek meer in de rekken? Nee, er was niet echt veel plek meer in de rekken. Want ik ben uh, altijd vijf uur vrij en dan is het eigenlijk altijd uh, alles al vol. Ja, zoals je ziet het staat gewoon. Oh, nou ja, het is gewoon te veel. Er zijn heel veel fietsen, maar zoals dit ook hier. Ja, dit... Dat is allemaal tegen elkaar aan. Ja. Naast het rek, hè? Gewoon te weinig ruimte. Een zee van fietsen tot zover het oog rijkt. Het staat hier vol, dat klopt inderdaad. ten Koster van de Fietsersbond. Het, het wordt aangepakt. Daar gaat de gemeente nu uh, samen ook met de Fietsersbond... en omwonenden en andere partijen... goed uh, op zoek naar waar dat dan de beste plek is. Dat maakt het zo ingewikkeld, hè? NS, ProRail, de gemeente, het Rijk geeft geld. Iedereen bemoeit zich ermee. En daardoor lijkt het juist extra langzaam te gaan. Dat klopt. NS, die ziet het vaak ja, niet zozeer als van nou goh, het is het begin van een reis van uh, reiziger, maar meer zo van nou, het is iets wat, uh, waar ik heel veel last van heb. En dat, dat, dat, dat is wel eens een jammer. Er is ook een overdekte fietsenstalling, maar die zit ook zowat vol. Ja, dat klopt. Maar nu is de, de, het werkvolk is eruit, de scholieren zijn eruit. Einde van de middag is het ook gewoon weer volle bak. De mensen willen ook het liefst de fiets op het eerste pronnen bestaan. Maar eigenlijk voor de trein, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, net niet in de trein, zeg maar, aan, maar voor de rest... Uh... Dat is wel een beetje het probleem, hè? Dat de fietserij te weinig bereid is om een beetje zijn best te doen. Ja, absoluut. Maar je mag niet altijd alles zeggen. Je moet altijd soms te altijd denken, hè? Kort nieuws. 32 automobilisten zijn hun rijbewijs kwijt... doordat ze hun alcoholslot gesaboteerd hadden. Dat meldt het CV. Mensen met zo'n slot moeten blazen voordat ze de weg opgaan. De overtreders liepen tegen de controle. Vanaf vandaag kan je op de site van ziekenhuizen zien hoe ze presteren. Hoeveel patiënten er sterven, hoe ze doen op het gebied van moeilijke operaties... en ook pijnbestrijding. Het is allemaal te lezen. Zo kunnen patiënten beter uitzoeken naar welk ziekenhuis ze willen. Een man uit Tilburg wordt niet vervolgd voor een zware mishandeling... omdat hij een hersentumor heeft. Volgens het Openbaar Ministerie kan hij zich soms raar gedragen. Een man van 24 zou vorig jaar een jongen van 13 tegen het hoofd hebben geschopt. En Nederlanders zijn niet erg positief over de Europese Unie. Dat blijkt uit de zogeheten eurobarometer. De helft van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de EU... en 20 vindt dat we er maar gewoon uit moeten stappen. En weer nog, de zon is er op veel plekken weer, behalve in Limburg... waar het nog flink regent. Later wordt het ook daar droog. Het is zo'n 14 graden. Vannacht dan een graad of 3. Morgen een kleine kans op regen bij een graad of 15. En dat was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer Koen en Sander Show. En deze week kaarten voor 3FM Presents... Ed Sheeran. A ah, en Een goede verkeersinformatie. Goede 100 kilometer file. En nog altijd veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam... bij de Moerdijkbrug. 9 kilometer file vanaf knopende de Zonzeel. Maar het goede nieuws is, alle rijstroken zijn weer vrij. De reparatie is uitgevoerd. Verder staat er ook een lange file op de A17... vanaf Roosendaal naar Dordrecht. Lava Klaverpolder 6 kilometer. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... een vrachtauto met pech bij de Drecht-Tunnel. 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Breda richting Gorkum. Voor nieuwe dijk 4 kilometer. En een pechgeval op de Randweg Eindhoven vanuit Maastricht naar Eindhoven zorgt voor 6 kilometer via de Waterdorp Twee rijstroken zijn dicht. Het zijn waanzinnige weggeefweken bij Etels. Bij meer dan 1400 producten. De tweede gratis. Zoals alle Aadlafresse producten. Nu 1 plus 1 gratis. En daarnaast bijna alle luiers De derde gratis. Alles voor jou, Etels.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 De Vanis Music Awards. Stem nog deze hele week op jouw favoriete Vanis artiesten. Wie moet er van jou naar huis met een hoedenbloem vol prijzen? Gers Doel, Nelson Feydal, de opposit of een van de andere genomineerden. De Vanis Music Awards. Check vanis.nl en laat jouw stem gelden.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 Uur 36. 3FM. Ja, De Koen en Sander Show. En ze omhelzen elkaar, oh, kijk eens. Jamai, vergeet je water en je telefoon. Ja, dat is maar leuk. Wat heb je liever? Uh, <laughs> oh, dan ja, pak je snel die telefoon, ik denk nog nou laatste sms'je is altijd leuk. <laughs> ja. Hoe gaat het Jamai? Ja, lekker. Oké okay dan, mooi zo. En bij jou? Ja, Nou ja, ik heb net even geslapen, dan begin ik nu weer langzaam een uppetje van te krijgen. Wij houden vol dat hij er nog steeds heel goed uitziet. Ja, ja. maar dat is echt zo. Ja, nee, dat is ook echt zo. Ja. De bril staat weer echt. Ja. Het werd maar net ingefluisterd door de redactie. Nee, maar, ja, ja, ja, dat is Nee, maar... Uh, ja, je ziet er frisse fruitig uit en de glazen huis is natuurlijk nu een lachetje van jou. Ja, het is toch niet te vergelijken. Het is, ik snap dat mensen dat doen, hoor. Want het is ook een actie op de radio, dus dan heb je het al snel. Maar, uh, nee, ja, ja. Het is, nee, het is heel wat anders. En weet je wat heel zo geinig is? Uh, ik spreek heel veel mensen in mijn omgeving. Die denken dus dat je ook... Die gaan er al vanuit dat je niet eet. deze ja, week. ja, ja precies. Ja. Nou, wel weinig. Ik krijg net uh, man, twee koken. Dat is wel even. Oh ja? Gek huis. Heb je die van mij ook opgegeten? <laughs> nee, maar dat is, dat, ik, daar ga ik gewoon maar mee. Omdat ik denk, dat is wel slim. Dat, maar, uh, als nee. je veel eet, moet je veel verbranden. Word je sneller moe. Dat is een beetje de tip. Ja. Denk ik ik hey, denk dat jij het zo En wat juist is dat uh, zalfje naast die appels achter jou? Waar gebruik je dat dan voor? Uh, zalfje naast die appels. Dat is gewoon yoghurt. <laughs> <laughs> uh, wat dat is voor je de soa. het is ja. dus ah. dus, uh, badschuim. Joe? Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nee, Moet je een je keer gebruiken. Ja, Dat is een slecht Ja, Nee, ik denk dat mensen er echt vragen over hebben. En opmerken. nou ja, kom maar door dan. Bedoel, maar laat het vooral ook gaan over uh, je eigen uitdaging. Heb jij iets bedacht, Jamar? Waarvan je denkt, van, nou eigenlijk, ik ben er al een tijdje mee bezig. Gisteren was Paul de Leeuw toch uiteindelijk best wel openhartig. van ik, zei, ja, kut, oké. Okay. Ik kan het niet willen vertellen, maar die wil afvallen. Dat was, nou ja goed, in zijn ja, geval. Ja. Uh, het is ook niet heel van die we dat doen. Kijntje natuurlijk. Ja, als uh, nee, uh, ja. ja. avond toch over afvallen hebben, ik zou wel willen afvallen. Ja. Jij? Hoezo? Nou ja, ja gewoon. Echt waar? Ja, ja. Nee, oké. Okay. Hij streelt even, hij streelt. liefkoosend over zijn ja. buikje. Ja. Iedereen kijkt ook meteen als je dat zegt nee, je ja, dat is ja. Wel. Ja. Maar dat valt dat gaat toch hartstikke goed je mij. Oh god, nu oh. heb ik echt een ding over maar was helemaal niet de bedoeling. Ja, dat oh was god. echt... God. <laughs> opening telegraaf, hoor. Ja. gaat vanavond langs de McDonald's. Oh, heerlijk. Maar. <laughs> Lekker eenmaal. <emo laughs> Hoe Ben je het van plan dan, of is het gewoon... Een, je, ben, ik ben je eigenlijk altijd... altijd al van plan? Ja, ja, ja. Ik stel het altijd uit. Maar van plan om uh, juist dan meer te sporten of uh, beter te eten? Of, uh, te sporten, te stoppen met de hele de roken. Issues, oh, het is allemaal gewoon zo groot dat het eigenlijk niet aan te pakken is. Ik, ik ken dat uh, wel, ja. Ja, onoverzichtelijk. Nee, oké. Okay. Nou, dan gaat er dus niks gebeuren de komende week. Prima. <lacht> wel leuk dat je er bent. Ja. <lacht> uh, als je iets hebt uh, wat je zou willen bereiken... waarvan je zegt, nou, dat wil ik in deze recordweek. Uh, nou ja, je hebt nog een week. Laat het ook even weten via de site van 3fm.nl slash radiorecord. En ga je ook zingen, zoals jij? Gewoon voor de gein. Uh, nou, laten we het gezellig houden. Goed. <laughs> <laughs> oh. Oh. Uh, dit is Pharrell Williams. Je weet het wel, maar ik moet het gewoon zeggen. Pharrell en Marilyn Monroe. This one goes out to all the lovers. What can we do to help this romantics? We cannot help. To. So let's all dance and elevate each other dear diary, Oh, dear diary It's happening again, Happen again. for this girl yeah.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 van Dotan, Ik zit te denken ben ik toch vergeten. Uh, voor uh, toch uh, de ambtenaren die uh, hier aan oh, zijn. Oh, shoot. Ja, man, man. man. De Show. Hey ho, hey ho, het werk is weer gedaan. Zit op kantoor bij ambten. Lekker! Uh, nou, dat was voor jullie eigenlijk ook ja, deze. We gaan er vandoor door, jongens. Ja, We gaan naar home. Ja. Uh, Dood dan. veel plezier, Jamie. Dankjewel. Dat uh, gaat wel lukken okay. tot morgen. En ik ga ja. jongens. sorry, wat? Niet over zijn bril beginnen. Dus uh, is oh. Ik zal het proberen. Nee, is dat is niet echt, toch? Nee, dat staat goed zo. Dat weer Ja. Bedankt. ja. Oké okay, jongens. Eet je ook. mij het beste? Ja. Dank je Sander. Ik ben bellen? Jullie. Ja, en uh, zet oh. de radio lekker aan in de auto. Ja, ja doen we. Oh, en we scherpen af en toe even terug naar Ja. Yes. Even langs de jongens. <laughs> Kijk je natuurlijk. Tot uh, morgen! Goedemorgen uh. jongens. Ja, uh, jezus, wat komen de reacties binnen. Uh, met inderdaad ook veel. Uh, dat begint nu wel een beetje te leven uh, de verschillende radiorecords. Ik zou wel zeggen dat je het ook echt moet willen. Is iemand die zegt ja, ik wil gewoon een week lang niet lachen en dat vind ik moeilijk heel de dag. Ja, maar ik zou ja, ja een week lang niet lachen. Ja, waarom zou je het niet doen, hè? Dat is zonde. Uh, 190 uur, zeg maar 8 dagen, geen vlees, geen suiker en de helft brood, alleen komkommer, paprika en tomaatjes. Ja, nou ja, je moet Peter het ook een beetje. Het ja, ligt eraan wat je met die komkommer kom doet. Kom, kom, kom, kom. <laughs> kom, -kom. Uh, Maar ja, nou ja, iets van het allemaal. Maar ik vind het mooi hoor. Ik bedoel, uh, het is een uit, maar ik vind het altijd. Uh, ja, wat wat ik... zie je veel terug? Veel afvallen of is het ook wel. Uh... Ja, roken. Uh, ah, ja, ja. En uh, wat ik met name wel leuk vind, dat vind ik wel wat realistischer dus Dat je gewoon even zegt, oké. Okay, Zeven dagen lang geen suiker of dat soort producten. Nou ja, kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt. En gewoon ook eventjes weten van... Uh, of mensen die gewoon heel erg... Ik ben ook echt best wel verslaafd geweest aan cola op een gegeven moment. Oh ja. En mensen nu het ook aan Cola Light en zo. Daar zijn ook mensen verslaafd aan. Ja, maar en dat, dat, is, dat week, is ook niet heel erg goed. Het is allemaal niet zo goed. En daarnaast is het sowieso lekker om, uh, om dat voor jezelf te weten van... Ja. Gewoon een, record, ja, een, gewoon een record. record te halen. En ik moet eerlijk zeggen dat je daarna weer denkt... oké, okay, Toedeledokie, uh, we gaan weer. Dat is dan je eigen keuze. Maar dan de kans dat dat al gewoon een soort uh, weg is na. Uh, het zou wel fijn zijn als iedereen inderdaad... ook een soort van iets voor zichzelf wil uh, nou ja. gaan halen deze week. Lofelijk schrijven, toch? Een week lang uh, zonder telefoon. Het uh, sms joep. <lacht> <lacht> ja, het is echt zo. <lacht> ik zag het soortgelijk gelijk ook al op Facebook verwijzen. Ik denk, ja, ik weet het niet. Uh, zonder internet is dus je. Uh, Jurre maken wil een week lang niet nou, ik denk dat hij er een geintje van maakt. Maar er zijn echt mensen die dat ook... Ja, als je ermee zit... ook uh, smerige dingen. Giel, helaas moet ik je teleurstellen. Mijn recordpoging moet ik nu weer uit de doeken doen. Ik probeer een week lang mijn handpalm niet te sluiten... omdat het enorme geweld, maar dat is verdraaid lastig... nu je bril weer recht zit. <laughs> en op zeker dit is makkelijker mikken. Jezus. het is allemaal in die pal Heerlijk. Ik ben zo blij dat je er bent. Ja, hoor laat lang even weten wat voor een ruk oor je dan nog hebt. <lacht> nee, <lacht> sms maar even. 3333 of doe het via de app. Uh, eventjes, ik weet even niet of je het meegekrept hebt, maar help mij eraan herinneren. Dat ik bijvoorbeeld uh, elke plaat af en aankondig. Ja, dat komt helemaal goed. En, uh, en ik ja. zorg dat als ik, uh, dat ik nooit langer praat dan 59 seconden. Of als ik langer praat dan 59 seconden, dat je even iets zegt of doet. <lacht> dat. Zal ik er nu nog wat zeggen? Ja, ja dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> Duke Dumo, I got you. Ask me what I did with my life. I spent with you. If I lose my fame and fortune. Really don't mind As long as I got you baby. My band dropped so right. Dropped so right. As long as I got you baby. My Drops right. The hand drop so right, left your head drops so right, left your head drops so right So right let the hand drops so right Let the hand drops so right as long as i got you babe Let the hand drops so right Let the hand drops so right Let the hand drops so right as long as i got you you. I do more and I got you. Uh, Godzammer hoor, Jan, dat ben je akelig op tijd, man. Of, ja, ik uh, moet ook helemaal wennen aan ja, die schema. Het is ja, is ik ook, van ja, maar Ik niet voor half zes, ik ook. Ik kom normaal pas om, uh, nou half zes als we geluk hebben dan. Nee, ja, ik. Dat echt is niet lief voor de jongens <laughs> die daar nu onderweg zitten. Maar daar gaan we. En nu is het drie het nieuws. Complimenten voor je timing. Dit is een alcoholslot, daar moet je in blazen... en die gaat piepen als je wel of niet mag rijden. Eerst blazen, dan rijden. Wie een alcoholslot heeft, is het verplicht. 32 drankrijders zijn een rijbewijs kwijt omdat ze fraudeerden met dat systeem. Ze lieten iemand die niet had gedronken blazen om hun auto te starten... en koppelde het apparaat vervolgens los. Dat kan heel, heel eenvoudig. Dat is helemaal niet zo moeilijk, dat ontdekte onze verslaggever eerder al. Tijdens het rijden zal hij nog een aantal keer om een blaastest vragen...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 ...apparaat dat de verkeersveiligheid eigenlijk moet bevorderen. Ja, wat ook nog eens 4000 euro kost hè, voor degene die je moet laten installeren. De 32 zijn gepakt omdat het apparaat wel opslaat dat ermee gerotzooid is. Inmiddels is ook de software aangepast. Okay. Als je het slot ontkoppelt krijg je nu zo'n harde pieptoon te horen... ...tijdens het rijden dat je wel moet stoppen, zegt het CBR die de alcoholsloten uitdeelt. Patiënten kiezen graag het ziekenhuis met de beste cijfers. En dat kan straks. Hoe lang moet je bij een bepaald ziekenhuis eigenlijk wachten voor een operatie? En hoeveel pijn levert dat dan op? En hoe groot is eigenlijk de kans dat ik het overleef? Nou, ik wil net zeggen, want dit kan ook gewoon het geluid van zo'n flatline zijn. Ja, ja, ja niet fijn. En klaar. Die hopen we deze week niet te horen. Alle prestaties komen nu online. En alle ziekenhuizen gaan het op dezelfde manier doen. Deze huidziektepatiënt mocht alvast kijken. Maar perfect, ja, dat vindt dit het systeem nog niet. Ik heb psoriasis al 48 jaar. Dus dan is het dermatologie. En dat is het enige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 Nou, allemaal om transparantie te bevorderen... Hè, zodat je straks gewoon kunt kiezen welk ziekenhuis het de beste zorg levert. Mm -mm. En wie ook non-stop bezig zijn op dit moment zijn de eindexamenscholieren. Al zit de dag 2 er nu al op. VMBO boog zich over beeldende vakken en NASC 2. HAVO maakte Nederlands, vwo deed examen in scheikunde, TheaTex. Vanavond hoor je in de eindexamen-update bij jou hoe het allemaal ging... maar we weten nu al dat er erg veel is geklaagd over het examen TheaTex... 1 op de vijf examenkandidaten heeft geklaagd dat het examen veel te lang was voor de tijd die je ervoor kreeg. Ik vond hem heel lang. Het was een veel te korte tijd. waar ik veel te veel vragen. waar ik ook veel meer vragen als bijvoorbeeld vorig jaar. Nou, het ging wel goed. Alleen een beetje te weinig tijd. Hè? 37 vragen. Moet je nog goed nadenken. We hebben veel tijd voor nodig natuurlijk. Het is verdiepend kunstgeschiedenis. Moet je even wat aan gaan doen eigenlijk? Even laks bellen. Ja, dat deden dus 10.000 scholieren al. Oké, okay, want examen. ja, sorry. TH-tekst. Het is tekenen waar hij. en textiel. Oh, okay. lekker creatief. Maar dan krijg je dus ook uh, de kunstgeschiedenis. Ja, je krijgt open waar. vragen mm -hmm. en je, mag, uh, yeah, je moet 37 vragen beantwoorden in drie uur tijd, maar de meeste kwamen maar tot 27 of 28 vragen. oké. Heb jij ooit het examen gedaan? Nee. Oh, oké. Okay, Gewoon helemaal uit... Uh, nee, nee, oh, ja, heerlijk. een rij-examen. Maar... Nou oh ja, super. Tof, ja, maar, zeg. maar, maar handvaardigheid, dus ze moeten ook iets maken? Of alleen maar gewoon Dit zijn echt vragen over de, de deze theorie. Ja, theorie. ja. ja. vreselijk. Over, ja, nou, inderdaad, ja. over uh, twee uurtjes is het dan, hè? Die, uh, die eindexamen. Ja, zeker met onno. Ja, precies. Dan uh, hoor je even alles. En als je uh, gewoon nu al wel zoiets hebt van... Oh, ik wil dit er nog over zeggen, app een uh, sms vooral... want dan komt dat erin. Hoe druk is op de weg eigenlijk, Kees Klax? Uh, qua kilometers valt het wel mee. Uh, 150 kilometer, is exact eigenlijk het aantal... wat hoort bij een avondspits op dinsdag om half zes. Ja. We hebben natuurlijk wat problemen gehad op de A16... vanaf Breda naar Rotterdam, die overgang die kapot was. Nou, die was om vijf uur gerepareerd. Alle rijstroken zijn alweer een tijdje vrij vanuit Breda naar Rotterdam. Files rond die Moerdijkbrug beginnen op te lossen. Maar op de A17 staat het nog wel. Vanaf Roosendaal tot aan uh, Dordrecht bij knoppen Klaverpolder, drie kilometer. Nou, wat valt nog meer op? De A16 vanaf Rotterdam naar Breda... Een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Twee kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Breda Noord en Oosterhout 2, En tussen Oosterhout en Geert-Ruidenberg drie kilometer. En een aanrijding op de A50. als richting Eindhoven bij de Afrit Zeeland 3 kilometer. En er is een spoorbrug kapot. Daarom rijden tussen Blerik en Venlo geen treinen. De reizigers zijn een uur langer onderweg. Wil je even helpen, Jemai? Wil je even... Ja, zeker. Wat ja, wil je doen? Nou ja, draaien. Uh, het Request Rad. Daar gaat hij. Even kijken hoor. Waar is hij dan gestopt? Of waar stond hij dan? op, op, op. op de... De praatplaat, de praatplaat. Ja, bla bla bla bla bla. Ja, oké. Okay, dus dan heb je gewoon, nou, op zich is elke plaat natuurlijk een soort van praatplaat. Is heel veel gelul. Ja. ja, maar je hebt ook echt wel van die van die platen waarin gepraat wordt. Er zijn niet zo gek veel, maar zo'n Bas Loermaal-achtig iets, weet je wel? ja. Oh, uh, ik kan ook echt even niks uh, verzinnen. De praatplaten, praatplaten. ja, alsjeblieft. <laughs> nee, ik dacht nu gaat die komen. Ook. Ja, Nee, ik bezit even te verzinnen waar nou inderdaad gepraat wordt. Ja. Nou ja, als maar je kan natuurlijk ook gewoon met talk zijn woordtalking. Oh, of... ja, je hebt helemaal gelijk. Dat kan. Nou, eh, als je iets weet, dan laat je het ons weten en dan heb je het door of sms je 3333. Het oh, is zover, de spot gaat aan, de helden met een lach. Ze zitten voor de microfoon en redden weer je dag. Kijk op de klok, de tijd is rijdt naar de auto. De fans, jooi! Dit is Riptide. I was scared of dentists in the dark I was scared of pretty girl.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 I'm Vaartsdag, dus dat is nog een week hier of twee. Wat zijn de beste albums uitgemaakt? En we hebben dit jaar besloten, juist omdat het van die goede albums zijn, omdat er van die fijne tracks op staan, dat we die alleen op Hemelvaartsdag doen, maar ook die dag daarna. Uh, dit zou eentje kunnen zijn. What's the story uh, morning glory, toch? Ja. Oasis en Wonderwall. Het request! Het request! Ja, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, en Hallo, uh, wat ben je doen? Ja, ik, ik loop in de keuken heen en weer en uh, ik Joe. was net eten aan het maken en uh, ik hoorde jullie ook praten En Ik denk, oh ja, dat weet ik wel een mooie. Heb ik, mee, mee, ik ook Ik het ook Dat Het ja? was uh, bakermat met vandaag. Ja, dat is er ook wel eentje voor vandaag. Want het is dus eigenlijk ja, ik zit echt een beetje achter glas hier, maar het ik maar weer. Het is he? hartstikke lekker, joh. Het zonnetje begint ja. te schijnen, het is weer lekker zomer. Ik denk ja. gewoon... en, uh, speciaal uh, ter ondersteuning van die decorering van gieldekking dat de weergoorden hem zelfs gunstig gezind zijn. Ja, ja. Absoluut. Nee, daar heb ik lekker veel aan. <laughs> en <Nee>, ja, <laughs> ja. ja, nu nog wel, zo meteen helemaal niks te merken. Niks meer Nee. Maar <laughs> <laughs> goed. Uh, maar ik vind het wel eventje leuk, even het huiselijk tafereeltje, Bert. Oh, is dit voor jezelf dan? Ben je zo iemand die echt voor jezelf komt? Nee, toe... ja? ja, want ik, uh, ik woon alleen. Mijn vrouw woont wat ver weg. Ja. Uh, die, kan, uh, die woont in Hongkong, dus uh, dat samen koken, dat gaat niet goed. Ah. En ja... Uh, <laughs> Eten, eten uh, is uh, belangrijk en dan uh, wat lekkers van maken, maar er ging al bijna wat mis, want ik was tegelijkertijd met het toetje bezig. Ja, dat is uh, heel natuurlijk. En het uh, toetje ja. is, uh, wat is het toetje? Ja, iets geks, Brinta. Brinta? Ja, dat is inderdaad ja, gek. Het, ik, ja. ja, ik had de belk opstaan en het ging er al bijna over. Dus, uh, oh. Maar, oh, zo, zo, hoeveel, hoeveel eet je, Bert? Uh, een klein bordje, oh ja, dat heb ik dan ook al verteld, dat ik had. Dus ik dacht dat ik het nou ook al verteld had. Maar, uh, Bonen met spek en een tataatje en uh, een bordje brinta. Nou, dat is en, een uh, lekker maaltijdje. Ja, cool. maar ik, mo ik, ik, ik moet ook nog aardig wat aan. Ik moet de hele avond nog vergaderen. Ja, ja, dus, uh, okay. we gaan een beetje brandstof. Ik kan je natuurlijk niet tippen aan wat we allemaal moeten nee, doen. Nee, nee, dus, ik vind het juist leuk om even te horen. En, maar wat, Toch, ik ben heel nieuwsgierig even Bert. Want hoezo zit je chick in Hongkong en hoezo moet je vanavond vergaderen? Nou, uh, ik heb mijn vrouw uh, online leren kennen. Ah. En dat is een Hongkong Chinese dame. We ja. zijn uh, tien jaar geleden getrouwd. Ze krijgen hier geen verblijfsvergunning, maar ondertussen uh, kunnen we het nou redelijk met elkaar volhouden. Maar dus, wacht even, je, je hebt het toch wel eens een keer in de levende lijf ontmoet, mag ik aanhouden? Ja, ja nee, of... El, elk jaar twee of drie keer. Wow. Uh, we zijn nog ongeveer twee tot drie maanden per jaar bij elkaar. En de rest zijn we nog apart. Mooi. Dat klinkt volgens mij voor vele mannen als de perfecte relatie. Nou inderdaad, in een aantal zit uh, <laughs> ja. nou, hij is... Ja. Nee, vooral als je hem niet hebt, maar als je die relatie ja. hebt, dan ontdek je dat anderen toch ook wel weer mooier ja. zijn. Ja, uh, dat nee. is ook zo. Ja. Snap ik. Oké, okay, en dan eventjes en dan ben je klaar, dan gooi ik die baken maar erin, want dit is echt een goede plaat praten namelijk. Plaat, ja, mooi hè. Ja, ja. ja. Uh, maar uh, wat moet jij vandaag dus vanavond dan doen qua vergaderen? Uh, politiek beraad, dat is een voorbereidende vergadering voor de gemeenteraad. Oh. oh. Nou, dan snap ik ineens uh, de plaat ook van, een stuk welke beter. Ja, <laughs> van welke partij. Ja precies. Van welke partij Bert? Ik ben uh, een lokale partij, Leven Almelo. Al jaren geleden bij de Partij van de Arbeid begonnen. En 13 ja. jaar geleden een eigen partij opgericht. En heb jij nog dromen? Dat je zegt van ik zou zelf ook uh, iets willen bereiken en daar op een gegeven moment op een podium staan en zeggen, godzama Almelo, ik heb een droom. Ja, op zich doe ik dat regelmatig. Bijna elke vergadering vertel ik wel bij ik van dromen hoe ik vind dat het moet, maar alleen bereik ik niet heel dat ik doe mijn in voor leed van Dus één van de 35 raadsleden. Je gelooft er niet Bert, maar ik heb opnames van jou eerder vorige week bij in Almelo. We face the difficulties of today and tomorrow. Wat accent alleen, hè? I still have a dream. It is a dream rooted in the American. Is een vrouw op de sax, hè? Is <laughs> een vrouw. One, One, One, One Fijne avond Bert. Ja, vanzelf een succesdui. Oké, okay, thanks, man. You do. Bakermat, ja, Gaan we lekker door mij lullen. Vandaag. One day, one day, one day, this nation, this nation will... 13 mei, nadat uh, wat extra namen bekend werden gemaakt, en ik dacht, dacht, fuck, dat is wel goed om erbij te... zijn. Uh, het is uh, tien voor zes, ja, ik, ik heb nu iets gevraagd aan, want je kan me voorstellen, uh, mensen, daar, dat ook heel veel achter de schermen hier plaatsvindt. Ja, absoluut. Ja. En, en, en, uh, ja, je moet het nu gelijk zeggen als je het echt niet wil, want dan uh, laat ik het weer, dan gaan ze niet eens moeite doen. Ik heb jou ooit, dat hebben veel mensen denk ik wel gezien, achter die piano. Dan speel je toch zelf? Ja, dan speel ik zelf. Het is wel even leuk gewoon. of even Ja, prima. Als er een piano ergens staat. Nee, oké, maar dan is het goed. Want dan even. Die zijn ze nu waarschijnlijk naar beneden aan het jou. Die staat die bij Radio 6. Dat niet die paar mensen met een hernia terugkomen dat je zegt. Nou nee hoor, het is niet echt mijn naam. Mijn vandaag even niet, zeg maar. Nee, nee, ja Vandaag voor jou een gieldebal. Hey, ja, maar dat dacht ik. Oké, okay. nou is even kijken. Is even even... <laughs> Geef me even inspiratie. <laughs> Wat kan ik allemaal doen met mij? Nee, maar dat is dat vind ik echt mooi. Want ik heb dat even op een of andere auto-prijsuitreiking uh, heb ik je dat zien doen? Oh, dat was, was uh, ja, alle tv-beelden. Voor... Ja, nou ja, precies. Ah. En eigenlijk was het allemaal ruk geregeld daar. Nee, ja, nee, ja dat bedoel ik allemaal niet zo zuur. Maar nou, je had ook een, uh, een ontstoken oog. Oh ja, dat klopt. Ik liet er ook als een ster met mijn zonnebril op. Ja. <lacht> dat is waar, <dat> <lacht> ja. Maar jij deed dat toch eventjes, Bam, daar. Nou, dank je. Ja, dat vond ik echt top, ja. Oké, okay, nou, dat misschien. En, uh, zin en onzin. En uh, wat jij kwijt wil, natuurlijk, laat het weten. SMS: 3333. Ik krijg veel van die recording Binnen. iemand die zegt ja, ik hoop uh, gewoon een week lang niet aan de fitnessapparaten te zitten. Dat ging me de afgelopen twee weken heel goed. Af. Ja, dat moet makkelijk te lukken zijn, nee, meisjes. Dit zijn de Arctic Monkeys, Arabella.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 All right. <laughs>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 Oh god, ik ben er niet meer Arabella! Bella! Ja, is die. Kom, daar toch uit te maken, de Arctic Monkeys. Heb ik nog heel veel eraf Ja, zeker. Ja, nog voor de zekerheid. Arctic Monkeys mensen? Ja. Met Arabella? Ja, alles luid en duidelijk. Weet je trouwens, dat... ik ken het helemaal niet. Tika-taka-voetbal? Tika takka ja. Is dat. Uh, wat doen ze dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, wij zijn misschien weer niet echt de uitgelezen persoon. Omdat nu. Uh, kijk, twerken ken ik. Bitchfight snap ik. Publiciteitshoer snap ik ook nog. <laughs> het zijn allemaal nieuwe woorden opgenomen in de. Uh, ja, dat Ja, mooi. Maar Tika takkenvoer, Als iemand het mij en ons even kan uitleggen. Heel graag. SMS of app hebben. Uh, nieuws komt eraan. Listen. Watch. Share. 3fm.nl. 3fm. 3fm. 3fm. Goedemiddag. Hoi, ik ben geïnteresseerd in een Peugeot. Ah ja, deze zeker. Klopt. Zit er een. Uh... Ja, daar zit erin. Ook een vo. Tuurlijk! Zit erin. Maar zeker ZG... geen. Ja, zit erin. En een. Zit erin. Oh, u zit er ook in. Inderdaad, alles zit erin op de Peugeot-staalmodellen. Zo rijdt u de rijk uitgeruste Peugeot 208-staal al vanaf 15.290 euro. Met een maximaal voordeel tot 3.950 euro. Ga voor de verkoopvoorwaarden naar Peugeot.nl.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 Alles voor auto en fiets vind je bij Halvoorts. Dus ook alles voor een zondagdagje uit. Zoals fietstassen, kinderzitjes, fietsdragers, navigatiesystemen, coolboxen. Halvoorts, alles voor auto en fiets. Kijk voor nog meer op halvoorts.nl Ik studeer waar en wanneer ik wil. In de klas, thuis of onderweg. Het nieuwe studeren begint bij het NTI. Alleen deze vrijdag en zaterdag bij Halvoorts een witte oma fiets voor slechts 159 euro. Met gratis cadeaubon ter waarde van 50 euro. Halfords. Kijk ook op Halvoorts.nl. Start nu bij het NTI met een opleiding boekhouden. op consulent. Ontvang alleen uw 40% korting en een Lenko tablet cadeau. Kijk op nti.nl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 Ook de Lexus CT200H heeft vanaf nu standaard een automaat, climate control, cruise control en haal- en bring-service. Met 14% bijtelling al vanaf 131 euro per maand. Kraskaartjes, zegeltjes, winkcodes. Wat denk je zelf? Kom gewoon tanken bij Tango. Dan maak je elke dag in mei kans om verrast te worden met een jaar gratis tanken. Tango. Iedereen goedkoper tanken. Home Dit is Home. De prachtige single van Dotan. Ontdek hoop op zijn nieuwe album Seven Layers. Seven Layers van Dotan is nu verkrijgbaar bij bol.com en iTunes. Dezelfde brandstof, maar dan goedkoper. Wat denk je zelf? Tango. Seven Layers van Dotan is nu verkrijgbaar bij bol.com en iTunes.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 Hier is het nieuws met Bart Jan Goedenavond, reizigers. reizigers. Zijn ranzige Amsterdamse metro zat. De verstikkende lucht van rottend voedsel is niet meer te hard... in de Amsterdamse metro en daar komt nog eens ongedierte op afhoog. Dat zegt vervoersbedrijf GVB. Schoonmakers staken al twee weken voor meer loon... waardoor het vuil op treinen en metrostations zich opstapelt. Stationsmedewerkers ruimen zelf troep op dat een direct gevaar... voor de volksgezondheid vormt zoals bloed, urine, braaksel en glas. Maar er moet nu wel eens snel een oplossing komen, zegt het GVB. Zo langzamerhand stijgt de ergernis bij onze reizigers over de rommel. Wekelijks ontvangen we veel klachten via de klantenservice en e-mail en Twitter. En reizigers klagen over vieze en potentieel risicovolle situaties zoals uitglijden of stank. Of ze uit hun zorgen over de muffe lucht in de metro. Overigens hebben wij contact gehad met de GGD. Die gaan over de volksgezondheid. En die hebben ons verteld dat de gezondheid van reizigers in het metrosysteem geen gevaar loopt. In een kolenmijn in Turkije is een grote explosie geweest. Daarna is er brand uitgebroken, er is zeker één dode gevallen... twintig mijnwerkers zijn gered, maar twee tot driehonderd collega's zitten nog vast. De mijn ligt in de stad Soma in het westen van Turkije. De explosie was op een diepte van twee kilometer. Nog zo'n drie uur en dan weten we meer over wie Bondscoach Louis van Gaal mee gaat nemen naar het WK in Brazilië. Twintig voetballers uit de Nederlandse competitie trainen op dit moment al in Hoenderloo. Vanavond horen ze of ze erbij zitten of ze mee mogen. Toch gaf Van Gaal vanmiddag al een persconferentie. Maar daarin wilde hij nog maar weinig kwijt over de selectie, zegt onze sportverslaggever. De Bondscoach weigert om een tipje van de sluier op te lichten. Het is dus wachten tot vanavond. Dan weten we welke dertig mensen deel uitmaken van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Reden is simpel. Louis van Gaal wil vanavond. Na de besloten training en het diner, het de spelers persoonlijk mededelen. Spannend zal het zijn voor Castanjos, Promes, Narsing en Van Ginkel. Dat zijn een beetje spelers die tegen de rand aan schurken. Van de 30 spelers in de voorselectie vallen er later nog eens 7 af. Kort nieuws. Google moet persoonlijke gegevens en zoekresultaten weghalen als je daarom vraagt. Dat heeft het Europese Hof bepaald. Een Spanjaard die 15 jaar geleden zijn huis gedwongen moest verkopen, wilde dat dat niet meer te zien is als je hem googelt. En dat lukt uiteindelijk via de rechter. Van stress op je werk kan je echt ziek worden. Daar moet iets aan gedaan worden en het moet vooral bespreekbaar worden gemaakt. Dat vindt minister Asscher van Sociale Zaken. Er is nu een speciale campagne over werkstress gestart. De regering van Nigeria wil met Boko Haram praten... over de vrijlating van honderden ontvoerde meisjes. De islamitische terreurgroep eist in ruil voor hun vrijlating... dat gevangen strijders vrij worden gelaten. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... zitten volgende maand in Brazilië op de tribune bij Nederland-Australië. Het is de tweede wedstrijd van Oranje. Die wordt gespeeld op woensdag 18 juni. Het weer dan later vanavond overal droog. Bij zo'n 14 graden nog op dit moment. Vannacht een graad of 3, dan kan het ook nevelig worden. Morgen een kleine kans op regen bij een graad of 15. En dat was het alweer. Er is nog meer op nosop 3nl 3FM. Zometeen meer Koen en Sander Show. En deze week kaarten voor 3FM Presents... Ed Sheeran. A ah, en weer beter Het is Niet drukker dan normaal voor een dinsdag. De meeste files in de regio Utrecht. En tussen Breda en Gorkum. Wat valt op? Nou, er was een aanrijding op de A1. Vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Diemen. Twee kilometer file vanaf watergas meer, Maar alle rijstroken zijn net weer vrijgemaakt. Wie verder gaat richting Amersfoort. Komt opnieuw de file tussen Blarikum en Eembrugge. 8 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bunnik en Klaapend Lunette is een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de file begint nu te groeien. En op de 27 prooi je daar richting Gorkum. Tussen Knopend Hoijpolder en Nieuwendijk, 6 kilometer. Cruise control, dat is echt een must. Airconditioning, nooit ben je in een hete auto na een dagje strand. Afstandsbediening, heb je thuis de groot. En een paar mooie velgen natuurlijk. Uh, ik maak een hele glazen dak.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 The best of Sony, for the best of you. bij plus, mega meevallers. Zoals plus vers sinaasappelsap uit onze sapmachine. 1 liter voor maar 2 euro. Plus, wikwik thee per doosje slechts 1 euro. Plus geef meer, mega meevallers. De Xperia Z1 van Sony. Nu sterk in prijs verlaagd. Bij belsimple.nl The best of Sony, for the best of you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 Radio Record, nu, uur 37. 3FM. De Koen en Sander Show. ...van de show, het Jamai op de speelplaats. Tenminste, even bezig met de check One, Check Two. Ja, Vind ik dan leuk dat daar toch straks een beetje muziek gemaakt wordt. En ik wil straks nog wel een rondje doen. Want uh, nou ja, ik moet zeggen, zeker de laatste uren zijn er echt heel veel mensen bijgekomen... ...die op hun eigen wijze dan toch uh, meedoen aan het record... Je kan het aangeven via mijn site, via de 3FabStand, ja, je kan het overal aangeven. Uh, en het gaat ook vooral dat je die afspraak met jezelf maakt. Maar er zitten wel een paar leuke dingen tussen. En ik heb dan wel ook, voor diegenen die het volhouden... Hè, die bijvoorbeeld hebben gezegd, oh, oké, okay, ik wil echt afvallen... en het is je aankomend weekend ook echt gelukt om af te vallen... dan heb ik wel wat leuks. Isa van der Horst die doet het heel anders, die houdt heel erg van schrijven... en die vindt gewoon dat ze... Een aantal bladzijden verder moet zijn. Dat schiet maar niet op. weet Je wil gewoon nou ja, jezelf het doel stellen. Dat is een beetje de gedachte erachter. Uh, laat maar even weten hoe uh, jij dat ziet. dus. En dan kan je ook altijd twitteren als je daarvan bent. Dat is dan met Hekje uh, Record Week. Want daar zitten we in. Uh, Oké. Okay. <laughs> ik dacht even dat ik al geluid hoorde van Jamai. Maar dat uh, komt zo dadelijk. Eerst hebben we deze fijne Milky Chance. Dan moet ik oppassen, niet te veel zuivel. Dit is Stolen Dance.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 en de stolen ends. De Koen en Sander Show. En Jamai nog in de studio. Ik weet inmiddels wat Taka voetbal is. Nou, daar gaan we. Oké, Tikka Taka is dus gewoon een onamtopee. Je Tikki Takt de tegenstander helemaal van het veld. Het is het spel met extreem veel korte pasjes dat Barcelona en Spaans elftal altijd spelen. Het is niet echt heel sexy, klinkt het. Het klinkt ook niet goed. Nee, maar ik denk dat ik nu ook, ik voel het wel. ticci tak gewoon een, een beetje lange oké. Okay. Maar goed, er zijn weer bijna duizend woorden toegevoegd aan de dikke vandalen. Ja. En uh, nou, waaronder dus twerken, bitchfight, publiciteitshoer. Maar ook het woord um. Als in U-M. E-U-H-M. Voor... E-U-H-M? Um. Um. Um, um. Maar, meestal op mijn app schrijf ik gewoon uh, um. Maar ben je? Uh, ja. Ja, um. ja, je hebt gelijk dat, ja. Dat ah. is, met een H. Maar dat is dus eigenlijk E-U-H-M. Nou nee. ja. En ik ben ook benieuwd wat er daarbij staat. Ehm. Um, um, tja! Een puntje, niet Omschrijving tja! is. Oh, <laughs> <er niet> <laughs> oh, mooi, mooi, ja. mooi. Um, ja, <laughs> Nee, ja, nog meer. Uh, nee, dit waren een beetje degenen die ik eruit heb gepikt, Wat ja. ik dacht. Ik te dat twerken en dat is eigenlijk dan toch wel mede dankzij. Dat uh, is smiley, yeah. smiley, hè? Smiley, ja, ja. hè? De <laughs> En ik heb nieuws. Maar ik wil, eigenlijk wil ik vragen of jij al klaar bent voor het live gedeelte. Uh, nee, ja. dus. Wel ja? Ja, ja. Ik ben er wel klaar okay. voor hoor. Nee, er staat hier namelijk op de speelplaats een piano met uh, dank aan onze vrienden van Radio 6. Dus uh, als het een beetje jazzy klinkt. Uh, <lacht> <lacht> ik zal mijn best doen. <lacht> nee, ja, doe ik wel. Nee, ik heb ook nog live nieuws, namelijk vind ik echt leuk. Uh, de BNN bar is altijd gevuld en met Dead Life. En Fink komt daar. Ken je, Fink. Ken je Fink? Nee. Oké, okay. nou dan kan je dat zo even afvinken. Aha. Want dit is mooi. Dit is echt heel mooi. En even kijken, ik moet natuurlijk gelijk even een datum. Uh... Maar moet ik nu hierna? Nou, dat is misschien, dat is misschien een beetje gekker dragen. Ja. <ritan> ja, nou dat draait er tussen Je moet het wel, in ja, de wel. Ja, dat is zo. Ik draai erachter allemaal iets uh, heel geks. Ja. ja. Uh, op 14 juli verschijnt het nieuwe album Hard Believer. En volgende week, vrijdag 23 mei, dan is hij daar. Fink. Yesterday was hard than all of us. Where do we go from here? Naar Dead Life Als je erbij wil zijn, vrijdag 23 mei Meld je aan nu via deadslive.bnn.nl En uiteindelijk wordt het dan 31 mei, als je er niet bij kan zijn Wordt dat uitgezonden op die zaterdag Tussen 6 en 8 uiteraard bij Dead Life Vrijdag 23 mei, man dat is een hele mooie dag Dan is en het record voorbij en hoop ik weer ochtends te zitten Fluitend het leven weer door Ed Sheeran zou het namelijk zijn Ik heb de wekker niet gehoord, het is al half 1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 Ik ben op het Als ik je vragen man. Veil, er wordt gewoon gestofzuikt hier. Ja, dan, dan, dan gaan we verder, hoor. Haak het dan maar af ook. Ja, ja. De voetjes omhoog, allemaal. moet nog een keer gebeuren. Ja, Deze studio is in 24 hours bezig. Hij komt eraan, live Jemai, na Danny California van The Peppers. Getting on in the state of Mississippi. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging hammer. Price you gotta pay when you pick the panorama. She never knew that there was anything more than cold. What in the world?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 Pepper, de Red Hot Chili Peppers, Danny California, ook wel een goeie voor de Hemels 100, wat ik er net over had. Steady Arcadia, man, man, man, we staan er een tracks op. Uh, het is even voor half zeven en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb gewoon Jamai iets gevraagd, wat ik, uh, nou ja, waar ik geen spijt van heb, want ik, uh, ik, ik, ik hoor hem graag uh, achter de piano en zo fragiel zal ik maar zeggen, maar in dit geval is het wel heel fragiel, want ik ben gewoon gewend, weet je, ik zit normaal gesproken hier s ochtends en dan lopen hier gewoon de beste technici van de wereld rond en allemaal techniek en toestanden. Maar ja, het is gewoon s'avonds half zeven op dinsdag. Avond. Jullie shit is er helemaal niet. Maar desondanks hebben we microfoons natuurlijk hier. Jamai, je hoort mij? Ja. Check ja. one, check ja. two. Ik ja? hoor jou. Ho uh, hoor je mij? Ik hoor jou, ja. Ja, ah, super. <laughs> nou, dan kunnen we beginnen op zich. Tenminste, als die piano ook hoor. Uh, even kijken hoor. Ja. Het is gewoon met een microfoontje, ik bedoel, het, ja, maar het is wel, het is, het is, het is puur. Dit, dit is echt, dit is echt. Precies. Okay. Uh, welke ga je doen eigenlijk? Uh, wake me up. Ja, die wil ik heel graag, Heel ja. goed. Dames en heren, hier is Jamai, Wake me up, live. Ja, Juist op, vanwege het pure karakter. Dat het gewoon echt denkt, ja fuck, ik had het helemaal niet kunnen vragen. door gewoon, nee. uh, Maar het, het is gewoon door twee microfoon'tjes. Het klinkt als een tierlier, even kijken. Man, man, man, uitbrengen. Nou, die, die is toch uit voor de mensen die me echt uh, wat meer hi willen hebben. Ja, ja, ja, die, die... Nee, maar ja. dat hij dat dat was al in december. Nee, ja precies, dat bedoel ik. Nee, hij is niet uit, oh god. Ja, nee, nou, dat <lacht> oh, bedoel ik nog niet. Uh, kippenvel in de auto, hoppas, songfestival, vraagkoppen gelijk daar naar boven. We hebben het wel over gehad, toch al eigenlijk? Zou je dat doen? Nee. Nee, oh. hebben we het nog niet over gehad. Nee, dan bij deze. Uh, nou, ik denk dat ik dat niet aan zou durven, al die kritiek. Oké, okay, dat is eerlijk. Uh, dit klinkt echt fantastisch. Helemaal niet verkeerd. Holy shit. Dit komt precies op het goede moment. Jamai, veel succes, Giel. Nou, nou dat is echt top. Wat leuk. Nou, heel lief. Dank je wel. Ja, jij bedankt, Jamai. Uh, gewoon voor uh, de, de energy. Ja, Dan komen ja, ja, kom je... even hier binnen, want ja, ik, ik van ja, ja, ja, een afstand. Ja. Het is half zeven, NOS op drie en Bart-Jan hier in de studio. Goedemiddag, avond. Ja, goeie avond, Giel. Ja, het uh, gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam maakt zich zorgen... over de gezondheid van reizigers in de metro daar. De stank van rot, het eten is niet meer te harde... en er is al niet zoveel frisse lucht daar beneden. Het regent klachten. Zo langzamerhand stijgt de ergernis bij onze reizigers over de rommel. Wekelijks ontvangen we veel klachten via de klantenservice... en e-mail en Twitter. En reizigers klagen over vieze en potentieel risicovolle... Situaties zoals uitglijden of stank. Of ze uit hun zorgen over de lucht in de metro. Kots, bloed, urine en glas levert direct gevaar op. Dat wordt dan ook opgeruimd door metromedewerkers zelf. Maar er moet nu echt een oplossing komen met de stakers, zegt het GVB. Want ratten komen op die rotzooi af en die brengen weer ziektes met zich mee. Ja, dat is een nou, en we blijven even in het thema waar je ook echt wel ziek van kunt worden. Is een te hoge werkdruk, dat zegt de minister Asje van Sociale Zaken. En praat er ook vooral over met je baas. Want als die weer zegt dat van hard werken niemand ziek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 Het gaan. Deze campagne start nu om het taboe te doorbreken. Ook komen er landelijke controles op werktijden en werkdruk. Ach, nou, dat zal ik in tijd worden inderdaad. <laughs> ja. Hoe zit uh, dat met jouw uh, werkdruk, Giel? Uh, ja, nou ja, ik heb wel zo'n soort stressmeter... en die uh, schijnt nog best relaxed te zijn, van okay. nature. Maar dit is allemaal, dat zeg ik voor de goede orde, bij, het is natuurlijk allemaal eigen risico, eigen initiatief. En uh, ja, ja, ja, ja. ik ben hier, nee. Ja. En dit en, is ook nog, want het is ook wel typisch Nederlands... ik heb nou al een paar keer een blichtje voorbij zien uh, schieten van of ik dan ook uh, extra... Uh, dat extra uren maken, overuren. Oh, over. Ja, ja, ja. Kan je die allemaal schrijven? Je ja. Ja, hebt ja. 90 uur. Nee, zo is het allemaal niet. Maar ah, haalt je eigen, euh, salaris er wel uit. Nu. Uh, het is mijn eigen feestje. En uh, daarmee extra klaar. respect. En dan nog voetbalsupporters die het WK bezoeken. Die moeten hem echt in de broek houden. Even wildplassen kan je heel duur komen te staan in Brazilië. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een speciaal WK-informatieboekje gepresenteerd. Daarin staat ook dat drugs echt niet geaccepteerd wordt. En dat je in het donker beter niet naar het strand kunt gaan in Brazilië. En je zal een eventuele beroving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 Uh, Nederlanders die naartoe gaan. Hè. Slechts 500 kaartjes. Uh... En dan komen jullie nog, even nog eventjes van, uh, nou ja. ja. maar ze zijn een gewaarschuwd. Mens telt voor twee. Dus sowieso telt alles dubbel nu. Ja. En dat informatieboekje kun je ook vinden. Dus Hand sorry. omhoog. Haal hem uit je broek. Ja. Ja. Ik heb overigens wel voor... voor wil, Wilplassen, daar was ik ook niet bekend mee. maar sinds deze week. Ik, ik plas dus gewoon in een soort emmertje. Ja. En dat wordt dan hard. Dat, zeg maar, een soort... Dat, Hoe? Ja, het is, wordt hard. Het, het, het Als je erin plast. wordt hard? Ja. Nou, wat een uitvinding. Je mag het zo meenemen. <nog> zon zijn. <nog een zon te zijn> en wat gebeurt er op de weg nog, Kees Cax? Bartjan plassen dan door in zijn broek te houden. Sorry nog één keer. Kan Bartjan dan plassen door hem in zijn broek te houden? Ja, nee, Bartjan kan alles. Dat is een raar, raar verhaal. Ja. <nog> Toch? En Kees, ik ben blij met je. Um, nou daar, nou, de spits is uh, nou, op, op 50 kilometer na voorbij. Uh, op de A1 staat nog uh, file tussen Am Amersfoort en Amsterdam... tussen Nader en Maarderslot, 5 kilometer. Vanaf Arden naar Den Haag zijn bergingswerkzaamheden... na nou een ongeluk bij Knoppen Blunetten, 5 kilometer file... de rechte rijstrook is dicht. En op de A17, Roosendaal-Dordrecht, bij Moerdijk, 2 kilometer. Dat is een ongeluk met een vrachtauto, de linker rijstrook is dicht. All right, succes onderweg nog eventjes. Misschien is dit wel jouw moment om eventjes uh, los te gaan over een uh, plaat. Ja, ik ga me er niet aan wagen. Uh, plaatje, praatje. De jongens zijn er niet, uh, maar jij, jij kan het tegen iemand anders... Op Opnemen. Dus sms je naam en het, uh, het, het plaatje waarvoor je een plaatje wil houden. Oeh, oeh, oeh. Ja, dan gaat hij lachen. Even na half zeven en we zijn er nog. Tjiba, je doet even mee, hè? Absoluut. Gewoon even gay sounds. Hey. Oh! No. No. Gas, so I grab the rail. Sure you won't ride with me. Hey. If you scared, don't lie to me. Hey. I'm a crazy motherfucker from the Midwest. With a Mississippi flow in the arch rest. Four by four up the arch steps. Who doin' donuts underneath the arch. I need a chick on time, don't mind being early. I ride or I die down at 630. A hey. straight up chick like 12 o'clock. I don't know where yet. Yeah, that's what she told the cops. take a stand for a nigga, raise a hand for a nigga. I solemnly swear he was with me all day. The judge, he don't want I love Hell, they can tempt, she don't even budge Round and round we go Don't stop till I taste, oh I'm in that passenger seat I'm flying high in the air And we're driving fast Till we out again voor Miley en Nelly. Miley Cyrus dus. Zij is verantwoordelijk voor uh, twerken, pitchfight en um. Zuckers. <laughs> <Sukken. laughs> dikke van vandalen. Oké, okay, we hebben twee goede kandidaten die alle twee gaan voor een nationaal product in Plaatje Praatje. Hier kunnen we ze nog even geestelijk voorbereiden hoe ze gewoon in een paar seconden alles zeggen. En die hoor je straks naar deze fijne Kings of Leon Temple of huh? beetje van She's My Sunshine. Hey Giel, je gaat 110 uur halen. Veel succes. <lacht> Heb ik een mooi probleem. Laten we hopen van niet. Hey, nou, ja, nou ja, de overheen. Ja precies. Ja. Uh, 190 uur daar staat het record nu op. Uh, en dat hoop ik te verbreken, maar dankjewel. Uh, ja, het is uh, tijd voor het uh, misschien wel het bekendste radiofenomeen. In ieder geval zeker rondom kwart voor zeven. Maar nu niet met DJ's, maar... Twee luisteraars. Twee plaatjes. Allebei 30 seconden de tijd. 30 seconden de tijd. Wie, wie, wie. Wie, wie wint er vandaag in praatje? Plaatje. Ja, dat zal blijken. Uh, twee luisteraars die in ieder geval het lef hebben om uh, nou ja, een, een plaat te vertegenwoordigen. Dat vind ik wel top. Uh, laat ik met Silke beginnen. Silke, goedenavond. Uh, hoi. hoi. Gaat het goed? Uh, ja, ja, iets wat zenuwachtig. Oh, maar heb je wat dingen op papier gezet? Hoe oud ben je eigenlijk, Silke? Ik ben, uh, ik ben 15. Je bent 15. Oké. Okay. Heb je het op papier gezet? Wat steekwoorden of niet? Uh, nee. Nee. Nou ja, dat ik niet. Dan, dan, dan vertel je gewoon vanuit je hart. En als je gewoon even niet uit je woorden komt, dan weten we dat je dat doet omdat je zenuwachtig bent. Dat maakt verder niet uit. Ja toch? Ja. Heb, heb, je, heb je de artiest, wat ik weet waarvoor jij je praatje gaat houden, heb je dat live gezien? Ja. Ja, oké. Okay, kijk nou, gooi dat erin. Gooi, ja. Laat dat erin uh, meenemen, ja. Uh, ja. Je moet het opnemen tegen Joost. Joost, hallo. Hallo. Kijk. Joost, hoe oud ben jij? Ik ben 43. Oh, Oké. Okay. En uh, de, ja, de grap vind ik, ik zou er sowieso moeilijk een keuze in kunnen maken. Want jullie gaan alle twee voor een uh, singer Hoe kom jij er zo bij bij deze Joost? Uh, oh, ik doe gewoon een hele goede plaats in. Ja. En ik heb het programma gevolgd. En eh, uh, nou, ik vond, uh, nou, nou ja. Nou ja. Goeie ja, vervolgens. duidelijk. Eh, uh, wil jij eerst of uh, wil je liever als tweede? Eh, uh, ik ga wel als tweede. Ah oké, okay, dat is slim. Oké. Okay. Ja Joost, dan uh, mag jij beginnen, je tijd gaat nu in. Goed Goed trouwens, trouwens. Uh, ik wil lang breken met Lucas Hamming, uh, deelnemer van de groep van de Sienaast. De persoon waarmee u belt okay. heeft tijdelijk geen bereik. Okay. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. Oh, dat is het, de een de nou. nieuwe calling ja. gaat vast ah, ja. en Dit hoort calling. er ook nog wel bij, hè? Dit hoort, hoort. Hoort, tuurlijk, ja, de tijd loopt nog. Ja, dat was hem. Hij heeft er wel echt gebruik van gemaakt. Silke, <laughs> uh, ben jij er klaar voor? Uh, ja. Ja. Nou, jouw tijd gaat nu in. Uh, ik wil graag uh, Blind Man's Bluff van Douwe Bob horen. Dat is uh, gewoon de beste, songwriter en beste zanger van Nederland. Echt een fantastisch nummer, dat heb ik nu één keer live gehoord en uh, hoop dat nog heel vaak te doen. Aanraden voor iedereen, geweldig nummer. Oké, okay. nou ja. ja. Uh, jij hebt nog mijn tijd, maar ik, ik heb ja, het gevoel niet te zeggen. Wat heb je aan? <lacht> <lacht> um. uh <-huh. lacht> Ja, net op tijd. Ja. ja nou, um, ga jij voor Joost. Joost mag weten welke. Nee, dat weet ik namelijk wel. Dat wel. Hij ging voor Lucas Hamming. Uh, fake Love Hypocrisy. Sms dan uh, plaats Spatie Joost naar 3333. Ga jij voor Douwe Bob. Dan sms je spa, uh, plaats Spatie Silke naar 3333. Ja. Blijf even hangen Silke, we gaan Joost er even bellen. En dan ben ik benieuwd, drie minuten lang om te sms'en. Dus nog één keer. Sms nummer gewoon 3333. Maar voor Douwe Bob sms'je platen, dan een spatie dan Silke. En voor Lukas een platen, dan een spatie en dan Joost. Dit <lacht> is Martin Garrix, Animals. En Inmiddels hebben we weer contact met Joost. Dat duurde even, Joost. Wat, wat, waar ben je, man? Hallo, ja, hier? Ja, ah, oké, okay. Nee, dan weten we dat. We <riek> ja. Ja, moesten wel ongelooflijk ja, lachen, hoor. Dan moet ik eerlijk ja, zijn, het was toch even grappig, Joost. Maar ja, die, die, die, uiteindelijk moet ik zeggen: nog echt heel veel mensen die, euh, toch ondanks het feit dat je niet te verstaan was, voor Lucas hebben gekozen. Omdat ze Lucas Hamming gewoon terecht vinden. Vannacht, ik veug hem erop, komt hij langs in de friknacht. Oh, was ik niet te verstaan? Nee. Oh, nee, je viel helemaal, je, viel je, viel helemaal weg. je Je lijn viel ook echt eruit hè, wegens allerlei technische redenen en op rondrollen. Op... Maar nou, oh, dat dat uh, komt dan weer luid en duidelijk <laughs> door, weet je wel? Dat is ook weer Nou goed. Ja. Ja. Um, ja, nou ja, lang verhaal kort. Eh uh, hè? Ja. Je hebt gewonnen. Hey! En ik denk dat ze het ook niet erg vindt. Want als je gewoon Lucas leuk vindt, vind je Down Bob ook leuk. Zo simpel is het ook. Ja. Dus voor jullie alle twee is hier Blind Man's Bluff. Well, I used to pick the hand that I needed. And I watched them in the shame of the defeated. And I went from town to town. Reading cards and weighing dice. When I needed love, I never paid. Stevie Wonder vandaag is hij 64. <tiedere> Mijn pensioen. <tiedere> <Mijn pijon>, ja. Double op blijven en bluff. Ik wil jou ja, ontzettend bedanken, mij. Ik ja, ga een ga beetje gedaan. onpersoonlijk namelijk uh, zodra de reclame begon, is jumping onder de douche, maak ik heel snel gebruik van. Maakt niet uit. Daar uh, moet je ook van genieten. Oh, ik was even bang netje. je ging zeggen, ik duikte, ik ga gewoon mee. Nou, ik heb de ruimte gezien, dat is te klein. <laughs> Heel veel succes, ja, hè? Ja, thanks, man. You got it Alright. Zwaai, zwaai, zwaai, zwaai. Zwaai, zwaai, zwaai. zwaai. Dit was zwaai, zwaai, zwaai. de Koenens van de Show. Uh, maar geloof mij, zwaai, zwaai, zwaai. het gaat door hier op de radio. Dit is Domin. Straks zwaai, zwaai, zwaai. hier de mega top 5. Listen. Watch. Share. 3fm.nl. 3fm.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 Nu bij Albert Heijn Jackpot. Meer dan 500 jackpotproducten met 33% korting. Zoals perlapet, 36 stuks, café pindakaas 350 gram en optimaal drinkliter pakken. Allemaal met 33% korting bij drie jackpotproducten of meer. Jackpot. Gewoon bij Albert Heijn. Au, au, au, au. Er zit een sterretje in mijn glas. Wanneer het niet gemaakt wordt, schuurt het totale glas. Auto. totale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 bel dan de timmerman die alles kan Richard de Lint ik kom graag